Extraars. Oh. Ja, we zijn net in de lucht. Ja, ik kom net uh, <laughs> van een verjaardag vandaan. Helemaal uit um, Baarle, Nassau. En uh, oké, okay, als het goed is, uh, zijn we nu in de lucht. Alleen moet ik de computer nog op, opstarten om uh, muziek te kunnen draaien. Even kijken hoor. Ik heb hem. Um, uh, de stream staat aan, als het goed is. En uh, dus even kijken hoor. Even. Te, eh, ja, ta, ta, ta, ta, ta. ja, zo is hij goed, zo, zo is hij ietsje beter, ja, ietsje minder scherpe. Hoge tonen, goed zo, we zijn er weer, Eurostar Radio en ik ben DJ Jaap en het is vandaag, zondagavond. 25 augustus 2013. En het is nu bijna 4 minuten over half. En uh, goed, uh, eens even kijken, we moeten maar nog een keer eventjes wat dingen aanzetten. Ja, ik ben, ik ben net binnen, dus uh, sorry voor het oponthoud. Ja, normaal draaien we de hele dag, uh, ja kijk, dat begint weer. Uh, draaien we de hele dag uh, non muziek. dat kon in dit geval niet. Okay, twee weken zijn we niet, uh, niet in de lucht geweest, de afgelopen twee weekenden. Maar dit weekend, of tenminste deze zondag moet ik eigenlijk zeggen, zijn we tot uh, ja, minimaal tien uur. En als het nou heel gezellig wordt op de chat en zo, want die ga ik zo ook even aanzetten. Dan uh, de Skype, even de Skype aan doen. En de... Nee en de... Hey, hoor eens even. Ja, <lacht> ga ik maar even zichtbaar maken op Skype even kijken hoor. Want dat is natuurlijk wel handig als jullie uh, kunnen zien dat ik online ben. Hè. Dat is wel zo handig natuurlijk. Nou, we gaan alvast een liedje draaien, alvast. Of een paar liedjes, dan ga ik ook de boel even instellen. Kunnen jullie alvast luisteren? Dus uh, ja, nou, zo. All around. Uh, uh, uh. Mirrors in some slaves go by. Star Radio is Vrije Radio. It's Nobody's wanting this tally. Home, to homes, we need black ones like you. It's like that all oh, I've got inside. So sure. Ja, muziekje op de achtergrond. Hè. Gezellig. Ik zie dat Jokko op de chat zit. Dus uh, oh, oh, oh, als, u, als jullie zin hebben om op de chat te komen, dan uh, kom je uh, EurosaRadio.nl Dan kun je gezellig mee chatten. Je mag ook Skype eventueel als je dat in hebt. Jokko, is al in ieder geval op de chat, zie ik. Dus kom je gezellig bij en me gaan we elkaar gezellig chatten en muziek luisteren. Vem curtir nessa ilha, lindas praias, lindas gatas e damaçada, capixaba, o só No beat na batida, eu nasci aqui, eu sei onde ir. Nasci aqui, sei muito bem, sei me divertir. Boto fé nessa cidade. É tanta música, tudo em movimento, toda liberdade. Hé, ja. ja. Hé, hey, Jaco Hoe is die jongen? Ik zit even. Luid <coughs> af te zetten. Is, is je opgevallen dat op de radio mijn stem beter klinkt? Kun je maar horen? Ja, kan je horen. <coughs> hey, uh, Jacco. Is jou opgevallen? Ik hoor jou wel hoor. Hallo? Oh, wacht even. Wacht, wacht, wacht. Wacht even. Mm -hmm. Oh jee. Nee, dat ligt niet aan jou hoor. Wacht even. Kijk. Hoor je mij nu wel? Ja, ik hoor jou. Hoor je mij nu ook? Ja. Oké, okay, ja, ik was vergeten mijn, uh, mijn webcam-microfoon aan te zetten. <laughs> Maar ik moet altijd mijn volume openzetten, ook voor de stream. Ja. Want anders dan, want ik neem dit programma ook altijd op, dan hoor ik mezelf niet. Uh, dus, uh, want ik had van de week heb ik, uh, wanneer was dat, maandag zat ik bij Ridder Radio uh, via de Teamspeak. En toen had ik het opgenomen en ik denk hoe kan dat nou? Ik hoor iedereen praten behalve mezelf, maar toen had ik mijn, mijn microfoon, mijn gewone microfoon uh, niet opengezet. Dus hun hoorden mij wel, maar ik kan op de opname niet. Of ik moet van de radio rechtstreeks opnemen, maar ja, dan hoor je alles door elkaar, hè? Dus uh, dat dus, is uh, foofie, is dat. En, oh ja, uh, ik weet niet of je net mijn stem op de radio gehoord hebt. Dat uh, vindt beter klinken. Ja, klinkt goed. Nou, ik heb uh, mijn condensator gevonden, die was ik heel lang kwijt. Die heb ik weer gevonden, maar toeval. En toevallig dacht ik eraan. En ik zie wat uitsteken onder mijn desk tegen de muur aan, een hengsel een grijze hengsel Ik denk, dat is mijn studiomicrofoon. Zo'n condensator uh, ding is dat. En ik haal hem tevoren. Hij zat erin. En ik denk, ah, oh, heb ik hem daar neergezet? Ik wist niet ineens meer waar hij was. En, uh, en hij is heel gevoelig. Want als ik hem maar open zet, hoor je gewoon de klok hier hoor je lopen. <laughs> en, uh, maar goed, uh, en ik vind hem ook ja, voller klinken. Net alsof, uh, ja, die andere is een dynamische, is ook wel een goede microfoon hoor. Maar deze kan je op afstand, als ik hem nou helemaal open draai, dan zit ik, dan zat hij helemaal open en dan zit ik ongeveer een halve meter van de microfoon af. Ik kan zelfs nog verder weg staan, ik kan zelfs zo praten. Dan kan je me nog steeds horen, want ik zie dat de volume meter nog steeds, en dan sta ik er een meter van af. En ik kan ook heel dichtbij praten, door je de bijgeluiden niet. Dus ik met mijn mond op de microfoon en dan zat de knop op twee. En dan kun je me nog steeds horen. En ik kan zelfs heel hard praten als ik dat wil, zonder dat het overmodelleert. En uh, ja, zo staat hij dan weer op de normale stand. Zodat ik niet steeds met mijn gezicht op de microfoon hoef te zitten. Dus uh, ja, jij hoort me via Skype natuurlijk via de, de webcam-microfoon. En via de radio hoor je me via de condensatormicrofoon. En ik ben de boel ook aan het opnemen... Uh, dus. Maar jij mag het programma even overnemen, want ik ga even naar de avondwinkel, even een paar, uh, paar uh, uh, gele rakkers halen, als je begrijpt wat ik bedoel. Aha! Dus uh, dan zie ik je zo terug over tien minuten. Dus uh, zeg maar om negen uur of zo, dan uh, ben ik weer terug. Dus uh, aan jou het woord! Maak eens terug... Dus uh, we gaan dan gewoon even een lekker muziekje uitkiezen ten eerste. Moet natuurlijk even iets uitkiezen wat Jaap nog niet gedraaid heeft. Dus we gaan eens even kijken uh, wat ze hebben. Het idee wat Jaap zei over videofilmpjes maken en dan met die filmpjes op elkaar reageren, dat is, uh, dat is best een leuk idee. En dat uh, bestaat dus ook in uh, Amerika, is dat dus heel erg populair en je hebt daar dus een bekende website die heet Vloggerheads en die doen eigenlijk niks anders. Dus uh, op Vloggerheads, um, ik weet niet of het .com is of wat dan ook, maar het is een, een, een website door mensen zelf gemaakt en wat je daar dus ziet. met hebben een bepaald onderwerp uh, en daar geven ze hun visie of hun mening op. Waarop anderen dan weer een filmpje gaan opnemen met hun reactie daarop, zeg maar. Dus uh, vloggerheads. Uh, gaan we ze een apart muziekje doen. Een muziekje uh, wat wel rechtenvrij is. Uh, maar toch ook heel bekend. Eh... Uh, we gaan eens even kijken welke zullen we zullen doen. My Immortal van Evanescence. Alleen dan niet door Evanescence, maar door een amateur, gewoon gezongen op een klein podiumje voor een mannetje of tien. Uh, ik hoor alles wat ik zeg behoorlijk terug in de koptelefoon. Dus uh, als de muziek galmt, sorry, kan daar niks aan doen vanuit hier. My Immortal, Evanescence cover van Popovska, een of andere Russische dame. Het volgende nummer komt van Freeplay Music, copyright free natuurlijk. The Rosary live on stage, Marissa Nadler. Heel zacht hier zo. Ik ben net terug. Ja. Hallo? Dat was hem. Yeah. Ja, was, ik hoorde mijzelf praten en toen hoorde ik mijzelf al terug door de koptelefoon. En om jezelf te horen lullen is nooit een prettig idee. Mm -hmm. uh, oh. Dus ik denk, ik zet eens even een muziekje op, mm -hmm. Right, Waar uh, het het yeah. gekke is, bij, uh, via Bambusar uh, klinkt het uh, echt duidelijk, die muziek, weet je. Dat zou je misschien zelf ook wel gezien hebben als je terugkijkt of luistert. Ja. Ja, maar hier zo klinkt die heel zachte muziek. Je stem is al goed te horen, maar de muziek klinkt uh, heel in de verte. Ja, kijk, ja, de muziek speelt uh, gewoon via een uh, reel player. Ja. En... Um, maar zou ik jou een tip geven, uh, ken jij een Virtual DJ, dus een gratis versie van. En dan kan nee. je, en, uh, uh, ja, oh ja, je gebruikt natuurlijk één computer hè. Ja. Want ik heb uh, twee computers, een uh, oude en uh, eentje van een jaar. En die uh, één uh, gebruikt om mijn muziek af te spelen. En die zit dan gekoppeld aan de streamcomputer. Want als ik dat op één computer doe, dan, dan, dan, dan hoor je tenminste ook niks op de radio. Dat is heel raar, is dat. Dus ik denk, nou weet je wat, de complex van elkaar. En doe ik het geluid daar naartoe, en wat uit de computer komt, dat doe ik dan naar de mengtafeltje waar ik hier heb staan. En zo kan ik dan de, de microfoon en het geluid van de computer waar de muziek op staat meemixen. Dus, ah, oké, okay, ja. Yeah. Dus zo we. zodoende. Ja, inderdaad. Nou ja, ik heb toen in het begin, toen ik met de show begon, uh, uh, heb ik wel eens gedacht over wat dingen te doen en zo. Ah, ja. uh, ik ben daar nooit in verder gegaan. Uh, want ik heb zoiets van, nou, ik doe het en ik vind het wel grappig of zo, zeg maar. Maar als het ophoudt, dan vind ik het ook niet erg, dus... kan uh, ik ook wel mijn leven. Mm -hmm. Dus, maar ik zat toevallig aan het begin, toen jij net weg was... Zal ik uh, te vertellen van, jij hebt dat idee van iemand maakt een filmpje en de ander reageert weer op dat filmpje, zeg maar. Uh, weet je wel? Zeg maar, iemand, die ja. heeft, uh, iemand maakt een filmpje en jij maakt dan het filmpje. Dan, uh, uh, ben je wel eens naar Vloggerheads geweest, die zei. Vloggerheads, nee, dat uh, zegt me niet veel. Vloggerheads, dat ja? is eigenlijk, uh, dat is ontstaan. Dan moet ik goed zeggen, eigenlijk vanuit YouTube, toen YouTube pas uh, bestond, zeg maar, nou ja, praten we van baggerbeet, uh, zeg maar, toen YouTube een jaar oud was, zeg maar, ja. toen kwamen daar de gebruikers een beetje, en wat, wat ging je niet doen? Want nu is het allemaal tv-series en muziek, en is eigenlijk YouTube, YouTube, het creatieve is totaal weg, het is helemaal gekaapt door, door de grote muziek, tv en... en, en filmbedrijven, zeg maar. Mm -hmm. En om originele content, originele zelfgemaakte filmpjes te, te vinden, dat was steeds moeilijker. Oh. Uh, toen was, er, uh, was het een site voor vloggers, dus mensen die gewoon thuis de webcam aanzetten, ergens een mening over hadden of het niet, ergens niet mee eens waren of iets wilden weten. Mm -hmm. En die gingen zitten en die maakten een filmpje. Oh en sommige vloggers zijn heel erg bekend geworden en uh, die doen het nou heel erg goed maar op een gegeven moment uh, in, daar, hun gingen er zitten achter een webcam thuis en uh, waren het uh, bijvoorbeeld ergens niet mee eens. maakten daar een filmpje over vervolgens gingen andere vloggers andere YouTubers van het eerste uur gingen daar een reactiefilmpje op maken met hun, ja. hun mening of hun, hun versie van iets zeg maar of een vlogger liet Iets zien wat hij gekocht had. Een nieuwe camera of nou ja, weet ik veel wat. Wow. En anderen lieten daar dan weer dat van hun. Wat hun dan nou gebruikten. Zeg maar. En als je vloggers op YouTube intypt. Dan krijg je nog wel wat leuke filmpjes. Uh, ik volg zelf al heel lang Zen Archer. Dat mm -hmm. is een gozer. Die maakt ongeveer twee à drie filmpjes in de week. Mm -hmm. over, van, over van alles en nog wat. Hij heeft overal een mening over. En, maar ook gewoon dingen die hij dagelijks doet en zo. En dat, dat vind ik dus leuk aan, aan, aan vloggers is dat uh, het is niet van dat gelikte weet je wel het zijn niet super knappe mensen allemaal, het zijn gewoon het is gewoon Jan, uh, Jan met de pet van de hoek zeg maar, of je buurvrouw of wie dan ja. ook, en die maken gewoon filmpjes over alledaagse dingen zeg maar, en, uh, maar toen YouTube werd heel erg uh, media gericht op muziek en bekende, uh, bekende dingen, tv-series. Dus zijn ze een andere site begonnen, Vloggerheads. En daar, uh, dat is een best grote community is dat. En daar doen ze dat dus nog steeds. Okay. Daar, uh, hmm. en dat is echt, als je een keer tijd hebt, moet je eens gaan kijken. Ik heb het in de chat even ingetypt. Het is wel allemaal in het Engels, maar het is hartstikke leuk. Je ziet gewoon echt mensen die gewoon thuis zitten. Hmm. En en iets vertellen over hun, over hun leven, positief, negatief, maar ook gewoon over een standpunt over uh, uh, ja, wat dan ook. Zeg maar, dat is echt hartstikke leuk. Ja, dat was wel nog ja. Ja, ja. Hij weet wat hij had, maar toen uh, dat. Uh... Die, uh, die website gestuurd, waar je muziek om uh, mixen, tenminste muziek, uh, al die geluidjes. Oh ja, ja. ja. En ik heb nu, uh, uh, als je goed op de dingen zelf luistert, op de radiostream, dan hoor je op de achtergrond van ons gesprek hoor je een uh, vogelsluiten, je hoort krekels, je hoort in heel de verte onweer, en regen in een uh, oerwoud. Ja, oké, okay. ja, ik heb... Uh... Muziek even uitstaan, maar ja. En dus als je op de radio stream zelf even je hoort, dan kan je dat horen. Ja, ik had het vorige week gebruikt. Ik weet niet of je dat toen gehoord hebt in mijn radio, radioshow, waar ik naar die Jacques Petat. Oh ja, die heb ik gehoord, ja. Ik weet niet of je... Ja, ik heb het toen geluisterd of gezien. Maar ik heb het wel gehoord, ja. Over die Bellag weet je wel. Oh, die Jacques Bertard. Allee, de zelen we <laughs> kn knijntje. Ja, waren... die killer kananje. Ja. Maar er waren best wel mensen pissig over. Ja, joh, vertel weet eens. Je dat? <laughs> vertel want, want, ik, want ik heb dat. Uh, ja, ik heb, ik heb ook dat e-mailadres van Heiderse Tijden dat dan bij het programma hoort. <laughs> ja. Sommige mensen gingen dus echt uit de chat. Mm -hmm. Die, die gingen dus echt weg gewoon. Die, die, die vonden het uh, ja, niet leuk op zich. En sommige mensen, ik zal geen namen noemen, maar die gingen daarna dus een e-mail te schrijven: Het kan niet, een discriminatie, je zet ons voor lul, en dit en dat. <lacht> <lacht> en ik zou iets van: Nou, ik heb het niet over jullie gehad, dus uh, dat je, je zo aangesproken wordt, dat hoeft niet. Goh, uh, dat had ik niet verwacht eerlijk gezegd, als ze zo uh, raar reageren. Ja, eerlijk gezegd. Dat. Ja, ik vond het maar wel voor die, voor die filmpjes heb ik dus al die achtergrondgeluidjes uh, gebruikt. Jakken, ja. en regen en opgeheer. Hmm. Uh, ik was ook gewoon even naar zo'n website gegaan waar je al die geluiden in van die waffa's kunt downloaden, hmm. weet je wel. Bliksem en ook en Het uh, mooie is, ik heb, uh, ik heb zelfs dingen tegengekomen en dat is dan in och bestand. Oh ja. En dat kan, die, uh, die multiplayer die dan in mijn computer zit, die gratis player, kan dat ook afspelen. En ik denk, hé, hey, ja. dat is mooi. Ja. Want ik had vroeger wel eens, als ik, het, ik nog experimenteerde met uh, Aloha Radio, dat ik alles via RealPlayer uh, ja, of, uh, of uh, wi uh, Windows, weet je. En daar waren bestanden bij die, die deden het alleen maar op Winamp. Okay. En uh, als je, ja, uh, Wave bijvoorbeeld, dat werkt dan wel vrijwel overal op. Maar als je bijvoorbeeld uh, OCH had, die deed je dan weer niet op Windows, weet je. Maar wel op, uh, op die uh, ReelPlayer. Ja, RealPlayer ook. Die kan ook heel veel bestanden afspelen. En, uh, maar deze Playlayer, is gewoon gratis. Hè. Die kan je gratis downloaden. Van uh, DJ, Virtual DJ heet dat. Virtual DJ. Ah, nou, ik zal het even kijken. En, uh, en, en dat is een hartstikke mooi programma. Je, je muziek kan je dan uit mapjes, kan je, muziek, uh, je kan mixen de muziek. Je kan zelfs opnemen daarmee. En uh, hartstikke mooi programmaatje. Oké. Okay, ja. je, je kan er in principe ook mee uitzenden, maar dan moet je de, de dure versie kopen. En dan kan je dan, als je dan je, je gegevens, uh, wat je normaal in je M3W doet, kan je daar ook in doen. En dan kan je ook gewoon uitzenden. Maar ja, dan moet je hem kopen. Oké. Okay. Ik, ik heb wel ja. die Bambusa Pro versie heb ik gekocht. Maar haar uh, werkt fantastisch hoor. eh die van de bambus, weet je wel, met beeld ja. en zo. Je kan plaatjes, uh, dia's, uh, wat jij dan doet, weet je wel, met filmpjes en zo. Ja. En dat neemt hij ook op, op bambus als ze uitzendt. Dan kan je ook kiezen om hem op te nemen. En dan laat, blijft hij staan op die pagina. En, uh, en uh, dat is wel leuk. Je kan ook gewoon muziekbestandjes al spelen. Maar de, dat vind ik wat mindere kwaliteit. Want uh, af en toe gaat hij ook uh, stotteren. En dat doet hij... Uh, niet met, uh, met filmpjes of zo. Dat vind ik wel jammer. Dus dan moet je zelf de geluiden via je mengtafeltje toevoegen, zeg maar. Als je live opneemt. Of uh, ja, je kan het gewoon opnemen. Maar je kan het ook later uitzenden. Dat, moet je dan... dat was dat andere programmaatje. Die Bambusa, dat is dan de stream. Hoe heet dat programma ook alweer? Ja, uh, uh, Ma Manicam, ja. Manicam was dat. Ja. Ik zat zo even te kijken op mijn scherm. En... Uh, maar dat, uh, ja, het is een leuk programmaatje, dus uh, <laughs> daar heb ik iets weggeklikt geloof ik, even kijken hoor, uh, ik, uh... oh de chat heb ik uh, geloof ik, ja ik moet even de chat opnieuw aanzetten, oh hij is er ja, vloggerhead, zie ik staan, ja, Jaap en Jacco, een portier, dat is er een uh, soort, ja wat is dat? Zo'n soort uh, robot, zeg maar. Die, uh, ja, een bot, ja. Een soort bot, ja. En die heeft uh, dingen gemaakt, hoe heet die? Uh, uh, Netje of zoiets. Ah, oké. Okay. Die, die, die werkt ook samen met uh, die website van Nelly. Uh, ja. Die beheert, zeg maar, de, de, de chat. En uh, Adrie die heeft dan die site gebouwd. hebben we van mij ook gebouwd, trouwens. Die ah, website woord, die ik nu heb. Vandaar dat ik toen in de naam moest veranderen. Ik, van Allawe Radio naar Eurostar omdat uh, ze moesten iets van, ja, ik weet niet allemaal niet hoe het zijn allemaal technische termen, dat, moesten ze, uh, dat moest ik opgeven, maar ik kon het niet terugvinden op de een of andere manier. En toen zegt hij, nou dan maak je toch een nieuwe radio naam. Nou. En toen heb ik uh, Eurostar radio van gemaakt. Want ik zat vroeger heb ik een jaar bij een uh, piraat gezeten. Vroeger, bij een FM-piraat. En die heette uh, Radio Eurostar. Ik denk, dan maak ik er uh, Eurostar radio van. Dat is toch iets van vroeger, weet je. Van ja, wel grappig. Is toch leuk, niet dan? Ja, zeker. Dus, uh, dus, uh... Nee, maar, ik, maar dat, dat idee van uh, video uh, maken en samen met uh, radio is op zich is van, is best wel een leuk idee. En programmaatjes zoals Manycam bijvoorbeeld mm, uh, okay. zijn, zijn ja. dan een hartstikke leuk, zeg maar. Uh, als je filmpjes kunt. Uh, als je ook eigen gemaakte filmpjes kunt uploaden, dan kun je ook gewoon een keer naar buiten gaan. En, ja, dat, uh, uh, dat kan. Want uh, ik, ik, ben, ik zit me steeds mijn eigen voor te nemen om uh, of met de webcam of gewoon met de microfoon om uh, mensen uh, te interviewen, weet je, en dat dan uit te zenden. Ja. En dat, uh, dat zit ik, maar er komt steeds niks van, weet je, er komt dit er weer tussen en dat. Ik heb. Uh, oh ja, dat. Uh, hoe, hoe is dat ook weer? Uh, uh, dat was toen, ik heb het één keer gedaan, dat was uh, geloof in 2009, toch, een cassetterecordertje, ik heb dat ding nog. <coughs> en die had ik bijna toen, uh, nou nog niet zo lang daarvoor gekocht. Ik denk, god, ze verkopen die dingen nog wel, dat zijn van uh, groen, en cassette recordertje. Voor, uh, nou, voor een paar tientjes of zo. En, uh, en met van die dikke batterijen erin, ik denk, zo, die verkopen ze nog steeds bij de mediamarkt. En ze hadden ook nog een, een Sony, geloof ik. En, uh, maar je kan ze nog steeds kopen, hoor. Het zijn er, je hebt alleen niet veel keuze, meer zoals vroeger. Maar je hebt nog cassette-decks die je kan kopen. Alleen, ja, je ziet ze niet bij iedere winkel meer, hoor. Maar wel gewoon nieuw dan ook, hè. Ja, ik weet nog dus, wel in die uh, tijd dat, uh, dat, dat mensen nog echt van die... Het zal nog wel gebeuren van die echt... Uh, ja, van die hele dure audio uh, audiosets... Uh, dan zeg maar, in Apelman heb je nog één of twee, ik dacht, één zaak nog. Ja. Waar, je, waar je echt van die hi-fi hi installaties uh, kan kopen, Weet je wel, die koop je gewoon per deel. Mm -hmm. Je je eigen systeem samenstellen en dat gaat echt om prijzen. Ik weet nog wel, toen ik pas begon met werken was de eerste keer dat je een beetje het geld begint te komen. En ik was uh, beginnen met sparen. Ik kocht dan, ik begon uh, als eerste begon ik met een uh, versterker. En een cd-speler kocht ik, zeg maar. Oh, zo ben ik dan, ook begonnen. Ja. En dan weer maandenlang sparen. En dan weer, ik had een, een NAD-versterker, zeg maar. Echt een super mooi ding. Mm -hmm. uh, heel kalm. Er zaten maar twee knoppen op. Aan en volume. That's mm -hmm. Zeg maar. Uh, oh ja, nee, geloof ik nog één knop om te selecteren wat de radio... Te, uh, de cassette en dan. Maar die had ook een cassette deck toen en dat kring dat heette de uh, Nakamichi Dragon, heette die. Oké. Okay. En dat cassettedeck was toen in guldens, uh, verschillende versies waren daarvan, was in guldens tussen de 5000 en 6000 gulden. Jezus. Ja. ja. En za er zaten meer knoppen om dan op de Space Shuttle. <laughs> Jezus. Was Echt? Dat een hoop geld, man. 5000. Ik kocht dat dat de cassette zou rond... Uh... Ah, zeg, drie, vierhonderd gulden toen, weet je? Ja, ik ook. Want dat vond, en ze klonken perfect hoor, echt. Ik heb, hoe gaar, moest ik ook net zoals jij alles opbouwen. Dan begon ik eerst met een pick-up en een versterkertje. En dan kwam er een tune bij. en dan weer een cassette deck. En uh, dan is het wat betere boksen, weet je? Ja. En, en uh, ja, mijn oude versterkertje, ja, oud, ik heb hem nog geen jaar, die heb ik uh, gekocht. Van 10 watt. En die eindtrap is, uh, is eruit. <laughs> die heb ik opgeblazen. Want die uh, boxen die ik gekocht heb, want daar is 10 watt hè. En toen denk ik, nou, ik, moet, ik wil wel een zware box hebben, maar die moet dan wel minimaal 10 watt kennen hebben. Want ik denk, dan trekt jullie versterker natuurlijk naar de Filistijnen. En dan heb ik heb het een hele tijd goed gedaan, maar ik denk misschien komt het ook door het warme weer, want in dit kamertje kan het ook behoorlijk warm worden. En op een gegeven moment hoorde ik de muziek heel zacht en een beetje overgemodelleerd. En dan moest ik de knop helemaal open draaien om wat te kunnen horen. Ik denk, oh jee, de eindversterker is, is eruit. En, uh, maar ja, ik denk, ja, moet ik dat ding laten maken, dan ben je ook weer zoveel kwijt. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga een zwaardere versterker kopen. Maar ja, ik, ik vind, uh, bij Conrad, weet je, op internet, zijn ze meestal nog goedkoper dan de mediamarkt. Zo ik een, een, een versterker van Pioneer, voor 50 watt, voor 279 nee, euro. En ik denk, nou, dat... Uh, en, kan, ja, en hij kent, ja, 50 wat was hij, dus ja, die boksen kan hij wel hebben, weet je. Ja. En hij klinkt perfect, hij klinkt perfect. Hij kan er vijf appara apparaat op aansluiten. Dus ik heb dat mengtafeltje voor mijn pick-up, die is niet meer nodig, want daar kan een pick-up op. Nou dat kom je tegenwoordig ook haast niet meer tegen. Dus daar was ik al heel blij mee, en, maar dat ding is loodzwaar, zeg. Ik maak die doos open, ik denk, jeetje, wat een bakbeest, dat was groot. Dat ding is echt uh, groot zeg. Maar hij doet het perfect. Nou, dus ik had, ik had hem besteld op een woensdag. En toen kreeg ik een mailtje uh, donderdag dat ze hem vanuit Zuid-Duitsland van het depot daar, hoofddepot, onderweg was naar Zwolle. En uh, toen kreeg ik een mailtje dat hij uh, via de post, uh, dat was dan op een vrijdag, onderweg was. En zaterdag had ik hem binnen. En ik zo, dat is snel. Dat is zeker snel, ja. ja. Want ik betaal dan vooruit, hè. Dat doe ik niet overal op internet, maar bij betrouwbare bedrijven betaal ik altijd meteen. Dan gaan ze hem gelijk op de post uh, doen. Oké, okay, Dus ja. uh, dat doe ik alleen bij Bolkom en bij, uh, hoe heet die, wat ik net noemde, Conrad. Ja. De rest heb ik zoiets van, afstuur, stuur dat lekker in accepteer, weet je. Dan ga ik er misschien wel wat later thuis, maar... En dan, uh, ja, dan zie ik wel uh, of dat wel goed zit, weet je. Maar eh, met internet moet je ook af en toe uitkijken. Hè, met dingen, ja, je hebt van die koopsites dan denk je, ja, is het wel betrouwbaar of niet? Maar ja, van Conrad en van Bolcom weet ik gewoon dat het goed zit. Ik heb zelfs een keer mijn geld gehad. Toen waar die cd's, eh, die hadden ze niet of zo, maar ik had wel betaald. En toen kreeg ik toch nog mijn geld netjes terug. Oké. Okay. Dus eh, dat vind ik wel netjes. Zelfs met parkeren, hè, ik heb het gehad in. Eh, Eerst in Amstelveen, of nee, niet Amstelveen, permanent was dat. En ook hier in Den Haag had ik te veel betaald en de ik En ik god dat ding, doet het niet. En uh, toen ik weer betaald, en dan had ik twee bonnen, en ik mina, Chemina ik dubbel betaald, dat zonde. En wel, en wel blij, maar ik had met mijn pinpas betaald. En wat oh. denk je, kijk ik het te veel betaald, heb ik via mijn Giro teruggekregen. En ik zo, ik denk, dat is. Uh, hè? Dat vind ik wel netjes van de gemeente en zo. Ja, ja. Want Den Haag en Purmerend. Ik denk dat ze dat overal wel zo doen hoor, denk ik. Maar uh, ik had het een gegeven moment weer terug en ik denk, oh, en denk dat, is, uh, dat noem ik nog een service. Maar dat parkeer, parkeren in Delft is duur, joh. Als je in Delft voor een uurtje... Nee, Delft, ja ook, maar ik bedoel Utrecht. Als je in Utrecht een uur parkeert in de binnenstad... Het kost, uh, wat was het nou, uh, 4 euro en 35 cent. En in Den Haag kost het per uur 1 euro 70. Nou, zo is wel even een verschil, hè? Ja, dat is behoorlijk, ja. Dus, uh, ja, Amsterdam, dat schijnt ook heel duur te zijn. Maar ik vond, het schrok me rot, zeg. En ik denk oh, ik denk zo, wat een geldje. Als je met de tram gaat, dan ben je goedkoper uit. Want ik ga hier in de stad vaak of op de fiets of met de tram... Dan denk ik, ja, daar ga ik de auto niet voor pakken, weet je. Dan met het parkeren bij al... Eh, nou, dan heb ik het er alweer uit. Kijk of ik moet echt, eh, zeg maar, reiswijk of, of buiten de stad ergens. Ja, dan pak ik wel de auto. Maar als ik zie van, nou ja, stel nou dat ik een uurtje in de stad moet wezen... Nou is dat ook nog wel te doen voor die 1,70. Maar als ik een hele middag in de stad wil zijn, pak ik mijn fietsje wel. Om in ja. de Haagse Binnenstad te, te winkelen of zo. En je moet een aantal niet gaan parkeren, want dan ben je echt ontzettend veel roodwijd. En wat betaal je daar dan per uur? Uh, ik geloof dat je in, in de stad zo'n 2,50 euro à 3 euro per uur betaalt. Ja, dat is ook geld Ja, en het is per uur, hè? Dus ja, bij als ons je, ook. Als, ja. als, je, als, je, als je twee minuten over het uur uh, uh, komt, dan betaal je er over 200 uur. Ja, dat is dan bij die, zeker bij die parkeergarages dan. Ja, die parkeergarage, de die heeft erover geklaagd, dat heb ik op de radio gehoord. Dat, uh, die vinden dat niet eerlijk, die hier, ik denk zo, en dat voor een linkse partij, want meestal zijn ze anti-auto als de pest. Hè? En, uh, <laughs> en uh, die, die viel erover dat, dat als je tien minuten later komt, dat je voor het volgende uur, volle uur moet betalen. En dat is hier ook in Den Haag, maar als je op straat parkeert, dat gaat naar de gemeentekast toe. En daar betaal je gewoon voor wat je hebt geparkeerd. Dus ze gaan ze maar uh, vooruit betalen dan. En ze zijn nog zo netjes als je te veel betaalt dat je het netjes teruggestort krijgt. Niet tenminste met je pinpas betaald. Oké. Okay. Dus uh, nou dat vond ik toch wel netjes hoor. Voor de gemeente ja. Purmerend en Den Haag. Ik noem het er maar even bij. Dus, <laughs> en ik denk dat het overal wel zo is hoor. Neem ik aan. Ik denk dat het gewoon een landelijk beleid is. Maar hun zien natuurlijk van hé, hey, dat is hetzelfde banknummer. Hey, die, die heeft vast te veel... Uh, die zien dezelfde taart. en denk, hé. Hey, dus wat doen ze. Ze doen wel zo. Het kleinere bedrag storten ze terug. Hè? Zij, dat doen ze dan weer wel. Want het ene bedrag was iets meer dan het andere. En wat kleinere bedrag dat ook terug had. Het scheelt maar een paar dubbeltjes hoor. Dus zo'n ramp is het ook weer niet. <laughs> maar, uh, maar, permanent is alleen, Ben je wel eens een permanent geweest? Nee. Ja, een leuk startje. Ik kwam maar per toeval, want ik was toen naar Hilversum, een paar, eh, zo'n dikke maand geleden. En toen kwam ik eens in Permarent daar, toen dacht ik, denk, nou ik ga daar eens kijken, weet je, nog nooit geweest. Dat is ze toevallig een markt daar, een nou, hartstikke leuke, en toevallig woont Marcus daar ook. Dus uh, ik dacht, nou ik ga eens even kijken daarnaar. Toen ben ik alsnog, uh, toen ik denk, oh wacht even, en ik denk, als ik toch naar Hilversum ga, dan moet ik uh, uh, Amersfoort volgen. Kom ik achteraf pas achter. En inderdaad, toen kwam ik in Hilversum, maar dat vond ik niet veel aan Hilversum. Ik vind dat geen gezellige stad. Ik vind het... Uh, ja... Uh, nee, ik vind het geen gezellige stad. Ze hebben wel uh, een hele grote, lange winkelstraat. En, en je ziet overal villa-wijken. En dan heb je dan uh, die, die, die uh, media-dingen uh, van de omroepen. Dat is ja. alles. Nou, ik denk, nou is dat het? Uh, nou, ik dacht Hilversum. Ik denk, nou... Leuk. Maar Ik denk, nee, ik vind het geen uh, leuke stad om te bezoeken. Het is dus de laatste keer dat ik daar heen ga. <laughs> Tenminste, als ik er niks te zoeken heb. Maar uh, nee, leuk. Amsterdam vind ik ook leuk, hartstikke leuke stad. Als je echt, als, als je, dat wel, maar als je echt leuk wil stappen, ik ben al een paar keer met uh, mijn vrienden geweest daar naartoe. Maar uh, je komt geen rot, daar gaat niks tegen. Uh, je gaat de kroeg in. En de mensen zijn zo uh, vriendelijk daar, zo die Amsterdammers. Ja, dat is echt uh, geweldig gewoon. En, uh, ja, en, en uh, ook uh, ja, de omgeving, die sfeer ook, weet zo. wel. Dus uh, rond die grachten dan, hè. Een beetje ja, ja. Het, uh, rond die bekende, het, het Leidseplein, noem maar op. Hartstikke gezellig. Dan zijn we met de tram mee gegaan, maar met de auto auto's natuurlijk ook geen doen, maar. Of met, nee. de tram, met de trein en de tram. Hartstikke leuke stad. Ik, ik weet niet of ik er zou willen wonen, maar om te stappen is leuke, vind ik sowieso een leuke stad. Rotterdam vind ik wat minder gezellig. Als je binnen bent in Rotterdam, dat, dat is toch. Maar ik vind de omgeving nooit zo. Dat kantoorachtig allemaal. En het is alleen maar haven en kantoor. Je hebt er wel -wijk, of een mooie Vila of zo. Maar ja, daar wonen alleen maar rijke mensen. Dus. Ja, nee, ik vind niks dan. Maar ik vind Rotterdam, ik heb niks tegen Rotterdammers hoor, daar niet van. Maar ik vind het qua stad, qua architectuur, ik vind het niet mijn stad. Den Haag, ja. Ik vind Den Haag, ja. Wat is het? Daar heb ik een beetje dubbel gevoel bij. <laughs> ik vind het, ja, aan de ene kant, ja, ze hebben wel mooie plekken hoor, mooie wijken en zo. Maar ik, ik heb zoiets van: nou, ik hoef niet normaal uh, weg uit Den Haag. Ik zou het liefst in de buurt van Den Haag willen wonen. Dus niet, niet te ver, maar niet in Den Haag. Ja, maar dat heb ik met Apeldoorn ook hoor. Maar, da, maar het, daar, uh, komt, daar komt je ruimte al je leven lang. En dan ben je er een beetje op uitgekeken, denk ik. Ja, ja. Maar, maar ook dat misschien een beetje de hang naar vroeger. Ja, Apeldoorn was vroeger echt een dorpje. Ook in mm. alles, weet je ja, wel. Ja, dat klopt. De, de, de mensen waren ook meer uh, uh, dorps en meer, meer echte Veluwenaren. Vroeger praat ik over eigenlijk, ja, misschien nog wel van de, de tijd van mijn geboorte tot, denk ik, maar zo in de jaren 70, 80 is dat veranderd, zeg maar ja, ja, ja. En in de jaren 90 en zo, 80 en 90, is Apeldoorn meer en meer een, een, ...een stad geworden... ...met alle problemen en ellende... Ja. ...die erbij hoort, zeg maar... ...en de mensen zijn ook... Uh, ...veranderd, zeg maar... Ja, je, hebt ja. niet, ...je hebt niet veel echte apeldoorners meer, ja, zeg ja, maar. Ja. ...de echte apeldoorners... ...is een generatie die... ...ja, die is 80, 90... Ja, ...en, ja, ja. en uh, zijn toch... ...want, zijn, want zijn, uh, mm, ik had een tante... Ja, ...ze, ze leeft helaas niet meer... Die, uh, ...die is getrouwd met een uh, beroepsmilitair... ...en die kwam uit Rotterdam... En voor zijn werk moest hij in Apeldoorn wonen, omdat daar uh, was ook een basis of zoiets. En hij uh, had nog wel een hoge functie, maar dat had hij nooit verteld. Hè. Daar kwamen ze pas achter toen hij uh, begraven werd, wat, wat, wat hoge rangen die had. Hij gaf ook les en zo. En, uh, en uh, ja, dus die kinderen die, die zijn dat ook gewend. Hè. Want uh, ik heb nog één nicht, die woont wel in Den Haag. Die is hier komen wonen omdat ze met een is getrouwd. En uh, die wil graag terug naar Apeldoorn. Want, uh, maar ja, omdat uh, zijn, uh, haar man, zijn, uh, haar schoonmoeder nog leeft, die is dik in de negentig, zo lang wil die nog in Den Haag blijven wonen. Maar ja, ik denk nou, meisje, ik denk als je terugkomt, ja, dingen veranderen. Ik denk dat dat best wel raar op je dak valt. Maar ja, haar broers en zussen, die wonen wel allemaal rondom uh, in Apeldoorn. Dus ja, die hebben de verandering natuurlijk ook uh, ervaren, net als jij, denk ik. Maar die wonen er nog steeds in de omgeving. Ja, dus als je in Apeldoorn, zeg maar, echt soms, bijvoorbeeld met oude Apeldoorners... of echt, zeg maar, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld zoals de schaaps en, en, en, en dat soort beroepen, zeg maar, daar tref je vaak nog echt de Apeldoorners in, zeg maar. Weet mm. je wel, die traditionele beroepen, in die oude die, die, die oude de bejaarden die vroeger in de papierfabrieken hebben gewerkt mm -hmm. en zo zeg maar. Daar tref je nog echt. En die, die praten ook wat uh, dat echt. Dat, dat oud Apeldoos dat altijd ja. zeg maar. <laughs> ja, zo, boer staat met de kippen. Ja, zoiets? Of, of, uh, nou, het, het is. Het is. Het is. Het is, het is, het is wat behoorlijk. Het is wel mm -hmm. behoorlijk plat, zeg maar. Ik heb er zelf ook wel vaak om gelachen hoor. Want. Uh, dan, dan wisten ze in de winkel niet eens wat ik bedoelde, zeg maar. maar dat mm -hmm. komt omdat ik. Normaal gesproken praat ik redelijk fatsoenlijk Holland, maar thuis ben ik gewend om altijd plat te praten. Ja. Zeg maar, dus in het begin had ik dat nooit nou, zo door. Dat praat, je, praat ja. ik overal zo door. Later op school, dan ga je dat er een keer merken van hé, hey, al die andere kinderen doen dat niet, weet je wel? Mm -hmm. Ja, want uh, mijn, uh, ik kan me goed herinneren, mijn, uh, toen ik klein was, mijn uh, opa. Die uh, ik ben voorsprong voor Scheveninger, hè? Oh, nou, daar ben ik geboren dus. En mijn opa die praatte heel plat Scheveningse. En mijn oma ook wel. Maar als ze bijvoorbeeld uh, iemand op visite had die niet uit Scheveningen kwam. Dan sprak ze echt ABN. Dan hoorde je niet dat ze uit Scheveningen kwam. Maar uh, en zodra die visite de deur uit was. Het van zo'n gezellige kabakkie neerken. Niet dan, weet je wel. <laughs> dat klinkt zo raar. Je eerst iemand heel netjes ABN spreken. En uh, nou... En dan is het plat schevenis. Maar mijn opa, al was het de koningin bij wijze van spreken, die sprak tegen iedereen plat schevenis. Mooi is dat, hè? En uh, ik, versta, ik, kan niet, uh, ik versta het wel, maar je hebt ook oud Dat klinkt nog uh, platter, dat versta ik ook niet, hoor. Maar je, het wordt bijna niet meer gesproken. Je hebt nog wel wat scheveningers die nog schevening spreken. Maar onder de jeugd wordt dat, is het meer plathaars, eigenlijk. Dus het verhaagst een beetje, hè? Uh, ja. Het zijn wel echte scheveningen, maar alles, het is meer eh, e, a, u, weet je, een beetje, ja, je hoort niet meer of ze daar het komen of wat dan ook. Ja, maar dus, hetzelfde uh, heb je toch ja. ook in, in, in, als je naar Engeland toe gaat, wil je wel eens kijken, uh, sommige delen, daar, daar kun je goed in Londen, bijvoorbeeld kun je een beetje met ons gebrekken, Engels kunnen we ons daar redelijk goed redden. Mm -hmm. Maar ah, ga je naar, uh, naar het platteland op, zeg maar. Ja, ja, Dan wordt... kun je het vergeten. Ja, wat moeilijk. Het is dus in Duitsland hetzelfde. Hè? Ja. Want daar heb je ook allerlei verschillende Duitse dialecten. Want in Noord-Rijn-Westfalen, bij Trier in de buurt. Uh, uh, daar hebben we ook in zo'n dorpje hebben we toen, uh, een paar jaar geleden vakantie ge gehouden. En uh, ze, verstaan, ze begrepen ons wel in ons gebrekkige Duits. Uh, maar... Dan denk ik, hé, wat zegt u? Ja, ik zal het nu in het uh, gewoon Duits zeggen. Tenzij ze het in het gewoon Duits. Heel rustig. Oh ah, ja, en, begrijp, en met handen en voeten werk, begrijp je elkaar toch wel. En dat is ook het voordeel omdat Nederlands en Duits een beetje op elkaar lijken. Want Amerikanen, ik weet dat Amerikanen het verschil niet horen tussen Nederlands en Duits. Die denken, de meeste, dat wij allemaal Duits spreken hier in Nederland. Nou, nou, ja, nou hebben de Amerikanen Dutch... sowieso weinig verstand van, uh, van tenminste het gros ja. van de Amerikanen kan echt de landen in Europa niet opnemen. Dat klopt, want ik heb een keer, uh, ik weet niet of het op internet was, ze hadden een plattegrond van de NAVO-militairen uit Amerika die in Europa gevestigd waren. Als een plattegrond van Europa, je lag je wezenloos. Duitsland heet Nederland, Nederland heet Denemarken uh, en dan ligt Irak. Niet op de plaats uh, waar die nu ligt. Maar dat heet uh, Ru uh, Rusland-Irak. He? Ik denk, hè? Hoe, nou? Hoe komen ze erbij, weet je? Ik denk, waarom doen ze dit? Uh, dan gaan ze hun eigen militaire persoon Van ja, dit is België en dat is Frankrijk. Terwijl het andersom is bij waar ze spreken. Dit wil ik denk ook op geen hout van. Of ze kennen, kennen geen aardrijkskunde want van hun eigen land. Want het is zo... Ze weten over hun eigen land heel veel, maar over de rest van de wereld, beknopt van Nederland, weten ze alleen wiet, klompen, Amsterdam en de, en de walletjes. De rest weten ze niks van Nederland, de, de doorsnee Amerikaan. Maar ze leren daar ook niks over hier. Hè? Het nieuws ook, als je de krant leest, je bij, je leest bijna niks over Nederland of over Europa. Het gaat alleen maar over wat er in Amerika zelf gebeurt, althans in de States. Dat is heel raar. Maar wat, wat dat betreft zijn we beter op wij beter opgeleid. Wij kunnen zo bij wijze van spreken Egypte aanwijzen op de kaart. Of Zuid-Afrika of weet ik veel wat voor land. Maar de Amerikanen wijzen allemaal de verkeerde plekken aan. Ja, dat weten ze gewoon niet. Interesseert ze ook niet. Ik denk het, ik denk het ja. De, de, ze hebben geen flauw idee. Maar ze zijn erg ja, nationalistisch, hè, de meesten. Ja, wat van jongs af aan wordt dat erin gerampt, hè? Nou, ik weet van een collega, die heeft er acht jaar gewoond in de Verenigde Staten. En uh, totdat die aanslag er was in uh, 2001, toen ging het ineens minder met werk en zo, want hij, uh, hij had uh, werk daar om kozijnen of zoiets, zette die in huis en dat, en dat verdiende hij leuk om. En dat werd ook minder, toen is hij maar terug naar Nederland gegaan in uh, 2000 ja, 2002, een jaar later ongeveer geloof ik. En uh, die zeggen ook van, ze worden met de paplepen op school al, ze, de, overal halen ze de vlag erbij. Nou zie jij op school hier in Nederland de kinderen bij de vlag staan. En, uh, en uh, met de hand uh, op de bijbel van, uh, altijd overal halen ze de vlag erbij. Met de gekste dingen, want onderling zijn ze ook wel wat verdeeld. Maar als ze de vlag zien, dan zijn ze ineens één, weet je. Nou, hier ah. in Europa is het andersom als ze de blauwe vlag zien met die twaalf gele sterren. Dan gaat iedereen over zijn nek in Europa. Ik kan <laughs> maar zeggen dat Ik heb hier toevallig een Europese vlag aan de muur hangen. Maar ja, kijk, ik vond de. Uh, Vroeger had je de EEG, hè, de Europese Economische Unie. Dat vond ik op zich niet eens verkeerd. Want het was, ging alleen maar over economische dingen: elkaar economisch ondersteunen, dat handelsbetrekking onder elkaar. En dat hebben ze toen ingevoerd, eind jaren 50, om oorlog onderling te voorkomen. En toen hebben ze de euro, eh, Europese Unie opgericht, sinds eh, een jaar of tien of zo. Dan komt die euro erbij, die munt. En, en dan willen ze gewoon één politieke Unie. Eh, en we mogen steeds minder eh, beslissen hier in ons eigen Nederland. Of in Duitsland of in Frankrijk, wat we zelf willen. Ja, ik zeg altijd, maar, ik ben sowieso anti-Europa, maar hoe heet ja. dat, ik zeg altijd maar zo, in de Tweede Wereldoorlog hebben heel veel mensen hun leven gegeven om Nederland te bevrijden ja. en, nu en nu geven ze het gratis weg. Ja, dat bedoel ik. En, en, en, en, en, en die Rutte, die doet er hard aan mee, de VVD had vroeger een grote mond, hè, voor, voor Rutte dan, van dit en dat, en waar ze toen tegen waren, dat gaan ze nou zelf doen. Of ja, maar, huh? ik bedoel, is sowieso al niet mijn partij. Nee, maar mij vind, ook niet, maar... Ik vind, ik vind, ook, ik vind ook dat uh, de PvdA heeft zijn ziel ook aan de duivel. Ja, ja zeker weten, ja. Nou, ik, ik, ik, ik zou eigenlijk een aantal politieke partijen graag de naam zien veranderen. Te beginnen met het CDA, want christelijk is het beleid al helemaal niet. Nee. Want, <laughs> ze zouden juist voor de minima en voor de... Voor de de mensen die niet kunnen en zo. Je moet dus uit, vanuit de christelijke visie moet je dus voor die mensen opkomen. Mm -hmm. Nou, ze, ze doen niks anders dan die mensen nog harder naar beneden trappen. Ja. Uh, Partij van de Arbeid. Ja, de, de Partij van de Arbeiders zijn ze al jaren niet meer. Ze nou, wat... de arbeiders aan alle kanten bedrogen. En, en, en, en dat is gemaakt. nou wat, wat de PvdA vroeger was. Dat is nu de SP. En nu nou vinden ze hun te links. Terwijl ze zelf vroeger dezelfde ja, ideologie... Uh, want de SP is ook best wel bijgedraaid hoor. Vroeger was het een, een hele links-orthodoxe club. Maar dat is het al jaren niet meer hoor. Het, is nou, het zijn gewoon sociaaldemocraten, maar dan in de zin van het woord. Hè. Het, zijn gewoon, het is gewoon een sociaaldemocratische partij. Maar uh, dat was vroeger wel anders dan een communistische partij. Maar onder Marijnissen is het steeds gematigder geworden. Maar ze zijn nog wel gewoon voor de arbeiders, zeg maar. Voor de gewone ja, mensen. Ik vind de SP op zich prima. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Ik had er wel best op kunnen stemmen, maar ze hebben geen lijden. Ze hebben geen echte. Ik bedoel, die. Roemer. Die roemer, daar is een leuke gozer om een biertje mee te drinken. Maar het is geen vechter. Het is geen keiharde onderhandelaar. Het is geen. Het is geen bikkel, weet je wat. Het is een ja, beetje een dat, ges, en... gezapige, lollige man die ja. eigenlijk zo ook aan de kant zit. Je moet eigenlijk, ik ben, geen, ik ben niet zo'n Wilders fan ook, mm -hmm. maar uh, ja. je moet wel, uh, wel zo'n type hebben. Als jij een SP bent, dan moet je gewoon een, een bikkel van ja, wat, een kerel. Want ik in. vond uh, die Jan Marijnissen best wel een bikkel hoor. Ja, dat was een ja. goeie, ja. Ja, ja. Maar deze en die vorige, die meid ook. Eh, ja, maar die had een aardig. beetje te grote mond, hè. Zelfs binnen de partij hadden ze ook kritiek dat ze een beetje te fel is. En dat is ook niet goed. Ja. Maar ik vind wel, je moet wel een bikkel zijn, maar je moet wel redelijk blijven. Niet over elk ding gelijk al wauw, wauw, wauw, wauw, weet je. Dat werkt ook niet. Maar wel laten zien dat je kloten hebben waar ze we spreken, weet je. Ja, daarom inderdaad. Hm? Het is gewoon... Uh... En ik zat nou eens eventjes, van de week zat ik eens eventjes op. Uh, ik zit wel eens op van die anonymous sites en hacker sites en zo. Zit ik wel eens rond te kijken. En toen zag ik ook iets over. Ik zit, toevallig heb ik daar net bijgevoegd op Facebook. Want ik zag dat ik zag dat bijna helemaal geen eens vrienden waren op Facebook. Maar ik zit heel vaak op, om te denken om Facebook eruit te flikkeren. Facebook is zo, uh, ze houden echt alles van je bij. Ja, het is zelfs zo maar, dat... Ja, oké, okay, dat, dat ben ik met ze eens. Maar je kan uh, je berichten en foto's en filmpjes ook alleen maar voor mensen zichtbaar maken die vrienden zijn van jouw Facebook. Ja, ja, dat, dat heb ik al. Ik heb Facebook mm -hmm. al op, op de strengste privacy uh, modus staan, zeg maar. Je kan het dus... zelfs zo doen dat je het alleen zelf kan zien. Kijk, tuurlijk, de overheid kan het toch wel zien, ook al heb je het beveiligd. Maar met uh, Twitter zijn het korte berichten. Hè? Want als je een bericht te lang maakt, past je daar niet meer op. En dat vind ik met Twitter wel jammer. Maar ik vind Twitter wel mijn medium. Want ik heb wel voor deze zender dan uh, van Twitter uh, een account. Zoals je weet. Ja. Maar ik wissel vaak van Twitter accounts. Dan heb ik een tijd een Twitter account. En dan werkt het niet, zeg maar. Of dan... Is ja. het niet helemaal. En dan uh, ja, doe ik het eruit en dan begin ik gewoon weer opnieuw een Twitter-account. Omdat ik, ik zie het meer. Voor, Twitter is voor mij meer als een krant, weet je? Dat is fijn. Kan ja, overal, ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Je, je kan het overal meenemen, zeg maar. Je ja. kan het laatste nieuws en de voetbalnieuws ja, en zo. Nadeel aan Facebook vind ik. Uh, ik heb echt alles op super privé staan. Hè? dus sommige dingen alleen ik zelf. Mm -hmm. uh, sowieso uh, geboortedatum, woonplaats is allemaal nep. Mm. Is, al, is allemaal fake, dus uh, dat, daar klopt sowieso wel niks van, en uh, meer van dat soort dingen, zeg maar, maar de foto's, die staan allemaal op privé, die kunnen alleen direct vrienden kunnen die foto's zien, mm. maar het probleem met Facebook wat ik heb, is dat alles wat je erop zet, wordt automatisch hun eigendom. Ja, dus wat raar is dat. Ja. Dus iedere foto of filmpje die jij erop zet, en het, het ergste is, en dat werd van de week dan weer bekend, dat is ook zoiets, dat Facebook maakt van ieder profiel een schaduwprofiel van. Ja. Okay. Op, op het moment dat jij bij Facebook weggaat ja. en, je, en je delete al je gegevens. Klopt. Je ga, je komt alles even, weer terug. Je gaat al je foto's eruit halen, ja. je filmpjes, je verandert al je gegevens, je zet er een andere profielfoto in die niks met jou te maken hebben. Komt alles. En mocht je, je later terugkomen, dan staat alles weer terug. Klopt. Dat kan. Dat, dat heb kan ik ook. dat, dat, door dat schaduwprofiel. Dat klopt, dat heb ik ook gehad. Want ik heb hem er een keer uitgegooid. En toen kreeg ik uh, mensen van, ah, joh, waarom doe je dat nou? We hebben we geen contact meer met je. Ja, en, ja, ik vind het eigenlijk ook wel jammer. Ik doe het niet voor mijn Facebook-vrienden. Maar uh, uh, sommige mensen zijn wel lid, maar die lezen alleen maar wat je schrijft. En uh, je weet nooit wie erachter zit. Weet je kijkt mensen die je kent, oké. Okay. Maar er zitten mensen bij die ook Facebook... Maar nooit wat schrijven. Ik denk, die zitten alleen maar alles te lezen wat ik hierin uh, zet. En je weet nooit of we ze ook in je beveiligde bestanden kunnen komen. Dus toen heb ik gezegd, ik ga er helemaal uit, weet je. Ik heb het één of twee keer gedaan. Maar ja, ik heb nam nou weer mijn eigen naam gebruikt. Gewoon met mijn achternaam. Op Facebook. Dus, uh, dus ik denk, ja... Ik bedoel, ik zet daar geen gekke dingen op. En ik maak wel eens grapjes op dat ding, maar... Uh, privégevoelige dingen zet ik er zo niet op. Uh, dat hou ik gewoon van mezelf. Dat zet ik nooit op uh, internet. Dus uh, ja, ik denk ja. Maar ja, ik, ik zeg. Uh, ja, er zijn toch mensen die, er, die toch iets eruit kunnen halen. Ja. Hè, overheden of zo. Van wat jij ja, liever niet wil wat ze weten. Dat ze dat toch uh, uh, psychologisch... Uh, de raad kunnen, weet je, met psychologen en zo kunnen ze precies. Oh, dat is zo'n figuur en oh, die is daarin geïnteresseerd. En zogenaamd voor de markt. Weet je, zogenaamd. Maar dat is gewoon, ja, en waarom moeten ze nou alles van ons weten? Ik bedoel, er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Dat, dat is een hoop werk om dat allemaal bij te houden hoor. Maar ja, goed, als ze je toevallig in de picture hebben, je hebt een veel grote mond over politiek. Ja, dat, is, dat ze dan, uh, dan je echt in de gaten gaan houden, denk ik. Ja, inderdaad, je moet altijd uitkijken ja. Dus ik lees alles wel. Ik heb ook wel hele kritische Facebook-vrienden. Waarvan ik allemaal, ik, ik reageer niet uh, of niet, of ik like het alleen maar. Weet je, als ik het mee eens ben of zo. Dat ik het alleen ja. maar like. Dan, uh, maar ik, ik hou me altijd een beetje op de vlakte met mijn mening, weet je. Ik denk, uh, mijn vrienden zelf weten het wel. Ik denk maar, ik ga het niet uh, overal aan de klok hangen, zeg maar. Nee, inderdaad. Hé, hey Jaap, ik ga er door Ik uh, okay. spreek, denk ik, welke dingen. Ja? Oké. Okay. Hé, hey, hey, bedankt, Ja, jij ook bedankt. En We horen elkaar groetjes. Hoi, hoi. Oké, okay, luisteraars, dat was uh, onze vriend Jacco uit Apeldoorn. En, en uh, ja, goed, uh, gaan we gaan weer verder. Ik weet niet hoe het verder op de chat staat. En uh, we gaan uh, Marissa uh, een leuk muziekje draaien. En uh, we zitten hier nog op de chat nog. Oké. Okay. En we gaan eens dus verder kijken naar We gaan een muziekje opzoeken. En uh, goed, we gaan dus een van de laatste uh, liedjes die we gedownload hebben van Yamendo. Ja, oké. Okay. Atomic Land of Dreams. Atomic Cat. En uh, ja, daar komt hij hè. Hahaha. <laughs> Dat was uh, uh, Atomic uh, Cat. Oké. Okay. Nou, dat was Atomic Cat. Met. Het nummer Land of Dreams. En hier is de volgende: Base Met uh, Talisman. Dus we zijn weer aan het eind uh, van deze live uitzending gekomen. We gaan nog wel door tot 12 uur vannacht. Tot 12 uur. En uh, ja, ik heb de datum in het begin verkeerd genoemd. Ik zei 24 augustus, maar het is vandaag zondag 25 augustus 2013. Het is nu uh, 5 minuten voor 10. En we gaan nog één liedje draaien. En daarna gaan we een. Uh, <tosses> ja, een is het, allemaal uh, non-stop muziek ik weet niet wat het is het is een verrassing ook van mij want het is een taartgrij dat ik het heb opgenomen en ik weet ook niet uh, of dat wel geschikt is voor de uitzending, maar we zien het allemaal wel goed uh, we gaan nog een liedje draaien uh, dat, uh, je luisterde dus straks naar uh, Bass met Talisman en het laatste liedje voor tien uur wat we draaien Silence met efface. luisteraars bedankt uh, voor het luisteren en uh, Jacco, bedankt ook. En uh, mensen op de chat, uh, noem maar op. Uh, jullie kunnen gaan doorzetten als jullie dat willen. Ik ga stoppen om tien uur. Maar de uitzending gaat wel door tot twaalf uur. Met non-stop muziek. Of wat het ook is. Ik weet het niet. Het is een verrassing. complete verrassing. Ook voor mezelf. Luisteraars uh, tot volgende week zondag. En dan is het uh, 1 september 2013. En dan beginnen we weer om acht uur. Ik beloof jullie. We gaan daarvoor nog wel heel veel non-stop muziek draaien. Ik zou zeggen tot uh, volgende week zondag. En hou je haaks, werk ze. En als je nog uh, met vakantie bent, uh, nou veel plezier en heel veel mooi weer voor jullie allemaal. Hier is uh, Silence met A Face. Tot ziens. ricommen al mare l'orizzonte la prima farfalla che riverente ja dat is, dat is daar, uh, de, we, zijn, we waren toch al van plan om tot 12 uur uit te zenden. Maar dan vanaf 10 uur in non-stop, Omdat ik uh, zondags maar twee uurtjes live uitzend. Dus uh, speciaal voor sunset ga ik uh, het live programma verlengen tot middernacht. Dus sunset. Als je wil kan je skypen. En dan uh, kunnen we gezellig babbelen in de uitzending. Ik zie hier een berichtje binnenkomen. Even kijken hoor, ik weet niet uh, of het privé is of dat het voor de uitzending is. Dan moet ik even, even kijken. Ik zie hier vrienden zoeken. Oh, er zijn die zich. Oh, okay. ja, ik zie het al. Een bevestiging. En die zullen we ook accepteren. Ik ga niet zeggen wie, want dat is privé. Hahaha. <laughs> Oké okay, luisteraars, uh, live vanuit Den Haag, zondag 25 augustus 2013. En het is nu uh, 18 minuten over 10 in de avond. En uh, live vanuit Den Haag, ik ben DJ Jaap. En uh, ja, mensen. We zijn weer helemaal terug. We zijn twee weken eruit geweest, zoals ik al eerder in de uitzending heb gezegd. En dat was gewoon een ongeluk, een slaapgevallen en zo. En vandaag uh, uh, ben ik uh, naar nou een verjaardag geweest vanmiddag. En ik was net op tijd binnen voor de uitzending. Ik was eigenlijk twee minuten te laat. Maar Jacco is uh, nog geweest. Uh, niet via de Skype, maar via de... Nee, ja, wel via de Skype. Maar ook via de chat. Maar ja, uh, ik denk dat we uh, <coughs> het mij lekker houden bij de Skype. Dat lijkt me wel, wel wat uh, leuker. Dus... Uh, The sunset, als je wilt bellen via Skype, ik kan je zo inpluggen. En dan kunnen we gezellig lekker babbelen over van alles en nog wat. Dat maakt niet uit waarover. fijn, je weet het zelf al. En ik kan lekker kletsen. En ik ook. Dus dat komt goed uit. En natuurlijk mag iedereen... Uh, ja, we gaan het gewoon verlengen, de live-uitzending. Uh, dus uh, goed. Ja, oké. Okay, nou, uh, mensen. Ik bedoel... Uh, we zitten hier dus uh, uh, te wachten op een belletje. Hè? Of ik moet zelf gaan bellen. Maar nou ja, goed, we zien het wel. Jullie mogen allemaal skypen. Hè? Dus het uh, skype-adres is DJ-jaap. Uh, en dan kan je vanzelf, uh, kom je bij ons in de uitzending. Misschien dat uh, Herman uh, nog belt als hij toevallig luistert. Dat weet ik niet. Die mag natuurlijk. Iedereen mag bellen in principe. En als de chat die namen voor het is. De chat is al open, maar ik heb geen zin om te chatten via de chatroom. Ik ga lekker alleen maar uitzenden. Dus, Hé, hey, hey, kijk eens, wat krijgen we hier jongens? Wat krijgen we hier? Eens even kijken hoor. Daar is Sunset. Hallo Sunset. Huh? Moet ik even de muziek even zachter zetten? En daar is Sunset. Hallo, Sunset. Hoi. Hoi. Kan je me horen? Ja, kan je heel goed horen. Oké. Okay. Ik heb mijn oude condensatormicrofoon aan gevonden. gevangen weer teruggevonden. De, de zwartje via de Skyport is niet nieuws, maar via de radio stream klinkt mijn stem waarschijnlijk al een stuk helder daar. Oké. Okay. Hé, hey, um, ja? probeert een vriendin van mij die probeert te luisteren. Ja. Maar die player die doet het niet, die paas, zegt ze. Oh, want uh, ja... Hier doet hij het wel. Maar ze kan ook andere players proberen. Want op die site boven, rechtsboven. Ja. Daar staan. Want ze heeft misschien waarschijnlijk op de videoplayer gedrukt. En <laughs> die moet het niet zijn. Mm -hmm. Maar of op de player daarboven dan, boven het beeldschermpje. Of een van de vier andere. Zoals uh, Winamp of uh, Windows. Ja, daar hoef ze alleen maar op te klikken dan. En dan krijgt ze. En uh, als het goed is, moet hij het dan ook doen. Want bij mij doet hij het hier dan wel. Dus, want uh, ik heb ook nog een radio, uh, internetradio apart uh, voor de, om het na te checken of ik nog in de lucht ben, dus. Mm -hmm. En die werkt uh, perfecto, dus. Oké, okay, nou, ik heb het even gezegd. Oké. Okay. Maar ja, ze is, is niet zo handig met de computer. Ah, oké. Okay. En, en er is eventjes een beetje hulp nodig. Maar het komt goed. wel nou, ja. Ja, ik heb uh, gisteren een feestje gehad. Mijn neefje gaat trouwen in september. En dan hadden we gisteren een uh, feestje in Hollywood in Rotterdam. Een vrijgezelle feestje. Mm -hmm. Met uh, ja, erotisch eten, met uh, bunnies ja. liepen er rond. Liepen, er waren ook meisjes, uh, een heleboel meisjes. Die hadden, die hadden dan wel allemaal heren met hun boordje om de nek, met zijn strikje met een blauw bovenlijf. Ja. En een striptisch danseres. Nou, nou. nou, dat was uh, wel lachen hoor, dat was uh, echt leuk. Okay, dan. We mochten niks op Facebook zetten, dus dat hebben we ook niet gedaan. Het, was, het ging er wel netjes aan toe hoor, maar we doen het altijd liever niet. Dus dat hebben we dan ook niet gedaan. Okay. Dus ja, maar het was, het was hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Het is al laat geworden. Ja. Yeah. Uh, ja, Heel raar, we hebben hier de Randstadrail tussen Den Haag en Rotterdam. Heen zijn we met de Randstadrail gegaan vanuit Zoetermeer. Want de terugwegen om half één reden niks meer. Toen hebben we maar een taxi genomen met zeven man. Dus uh, twee taxis naar uh, Soep hebben we nog wat ietsje afkende dingen. Maar ja, ze doen er niet meer aan. Uh, dus hij zei, kan je wel korting geven. Dus uh, nou, was ik 15 euro kwijt. is, dus ik denk, nou ja, dat ben ik met die sprinter misschien ook kwijt. Of hoe heet dat ding, die rondstad wil. Dus ik denk, nou ja, voor die ene keer maakt het ook niet uit. Ja, toch. Misschien ben je het ook kwijt, dus... Ja, en, nee, uh, mijn, mijn vriendin, de play, die doet het, maar ze had het nog gehoord. Ze zei, niet zo handig, ik ben super handig. Oké. Okay. <laughs> dus, uh, ja, net zo handig als ik. Ja, ja, ik ben, uh, ja, ik ben ook niet echt handig, maar bij mij moeten ze terecht uh, een paar keer uitleggen. Of laten ja. zien hoe het moet. Mm -hmm. En dan achteraf denk je, oh, was dat, dat al eens? Ja, Weesel. ik ben ook meer een do hoor. Dus ja, even, even doen en dan weet mm. je het wel. Ja, het, maar dat geeft toch helemaal niks? Nee, tuurlijk niet. Ook al moesten we anderhalf uur begeleiden. Dat maakt het ook niet uit. Nee niet. hoor. <laughs> we zijn wel wat gewend hè? Ja. Maar ja. ja, ik vond dat wij ook, ook wel lachen. Wij hadden toen met Willem de, de Ridder aan maandag. Ja. Vond ik ook wel lachen. Ik denk, ik neem het op met datzelfde programmaatje waar ik die uitzending zou kan je ook alleen opnemen zonder uit te zenden. Mm -hmm. Maar ik was helemaal vergeten dat ik ook mijn microfoon wat ik normaal voor de uitzending gebruik, moet ik erbij doen, want als ik die niet openzet, dan neemt die alleen maar op van de, de Hoe heet dat. Teamspeak. Ja. Yeah. Dus ik zat niet op de radio, maar op de Teamspeak. En, uh, en toen nadat nou, uh, ik had maar een uurtje opgenomen als het laatste uurtje, en ik hoor mezelf niet terug, ik denk, hoe ken dat nou? En ik, oh, wacht even. Als ik rechtstreeks van de van de internet van de radio opneem, dan hoor ik mezelf wel terug, maar dan gaat dat weer. Uh, echo en alles. Dus ik denk, nou, ik doe het zo. Maar ik denk, rek. en toen kwam ik kanaal aan het achter, als ik mijn microfoon opendraai, draai, dan neemt hij het wel op. En uh, dus ik uh, teruggeluisterde uh, stukjes, en toen hoorde ik me inderdaad alleen aan het eind, toen ik die knop open draaide. En ik oei, ik denk, uh, nou, ik zal het toch eens vragen wie daar uh, de uh, het uitzending toevallig ook heb opgenomen. En toen zag ik, uh, of hoorde ik, dat jij het helemaal had opgenomen. Oh ja. Dus... Uh, Zodoende, ik vond dat zo zonde, weet je wel. Ik denk, uh, ja, zit, dan hoor ik mezelf uh, niet, niet praten. Want iedereen die zit, dan tegen Jaap te praten en ze horen niks terug. <laughs> dus uh, hmm. maar, uh, ja, en ik ben vorige week, uh, ik heb dan deze week gewerkt, afgelopen week, vorige week zaterdag met mijn vrouwtje naar Archion geweest. Dat zou je misschien op Facebook gezien hebben, die foto's, neem ik al. Ja, dat was leuk, ja. Dat was wel leuk, best nog aardig weer ook. Dat was wel interessant hoor. Dat begin je eerst in het stenen tijdperk. Nou, en dan uh, kom, je, kom je in de Romeinse tijd terecht. En uh, daar waren ze nog verder dan in de middeleeuw. Dat is al een huis nagebouwd uit die tijd. En die deuren die waren bijna net zo modern als, als nu. Mm -hmm. nu. zo dan, die luiden waren ver in die tijd. Ja. Ja, verder dan dat je denkt. Hè? Nou ja, nou, ze hebben zelfs dingen die, die gaan opnieuw zijn uitgevonden, waar we helemaal geen weet van hadden. Want ze zijn nog niet zo lang geleden erachter gekomen. Uh -huh. Dat die, die arena's die ze bouwden, dat dat een groot deel van beton was. Men dacht dat het honderd jaar geleden is het herontdekt in principe. Of heruitgevonden, zonder dat men wist dat het al bestond. Ja, ja. Dan zijn ze daar niet zo lang geleden achter gekomen... Dat dat materiaal ook gewoon beton was. Met mergel en zo. Dus eigenlijk hetzelfde principe. Dus ja, ze waren best wel knap vroeger. Want mensen denken vaak, sommige mensen zeggen. Ja, vroeger waren de mensen dom. Nee, de mensen waren helemaal niet dom. Maar als je de middelen niet hebt. Ja, ook al ben je nog zo slim. Maar ik vind het toch knap dat ze zonder machines en al die toestanden. dat allemaal konden bouwen en zo. Heb je dat even ze... een momentje? Ja. Ik heb, even, ik, ik heb even een paar minuutjes nodig, ja? Kun je misschien even muziekje aanzetten of zo? Dan ga ik even een, een muziekje opzetten. Oké, okay, thanks. Oké, hey, luisteraartjes. Uh, gaan we even tussendoor even nog uh, muziekje horen hoor. Eens even kijken, waar is het schuifje? Ja, hier komt-ie. Tot zo, mensen. Ik ben er weer. Ja, is, ja. ja, sunset is er weer aan straatjes. Ik ben er weer. Mijn dochter had me even nodig. Oké. Okay. Dus dat is ook belangrijk. Even een slaapliedje. <laughs> en, en een nachtkus natuurlijk. Natuurlijk. Ja, dat hoort daarbij. Weer een hele hoop vragen. Morgen dan moeten ze weer naar de middelbare school. Dus, okay. dus ze zit net, net op de middelbare school. Dus dat is allemaal spannend. hè? Oké. Okay. Ik zie, uh, even kijken hoor. Hé, hey, hey, ja, ik heb een foto op Facebook gezet, zie ik. Van, uh, ja. van een hond, die zit in, uh, in de lotushouding. En er staat uh, drie keer, I won't think about Monday. En die heeft uh, Linda uh, geliked. <laughs> zie ik <Okay>. net. <laughs> dus Linda is, uh, zie ik online op de Facebook. Oké. Okay. Dus uh, ja, nou, ik heb nou hoeveel Facebook vrienden had ik nou. Um, ik had uh, aardig wat hoor. Uh, uh, eens even kijken. Was zo... Oh ja, dan moet ik even naar mijn uh, standaard dingen. En dan zat hier vrienden. 58 vrienden staan erop. Hoop hè? Oh, nou, dat is wel veel ja. heb je ja. veel fans. En de uh, meeste luisteraars zijn allemaal van Ridder Radio. Die, die, die... Dat is het mooie juist. Want er zijn nauwelijks mensen van buiten Ridder Radio die luisteren. Ze hebben dat er wel eens over, mm -hmm. van ja, ik ga wel luisteren. Nee dus. En, uh, <laughs> en ik zie ja, ja, geef niet, maakt niet uit. Ik bedoel, uh, maar uh, ja, net was Jacco nog, uh, die was er ook nog, de, de straks Dus mm -hmm. uh, ja, dat was, was ook wel leuk. Uh, dus, uh, en daar had ik net uh, nog een klein stukje van gehoord. Ah, Oké, okay. ja, ja. ja. Ja, want ik, uh, ik denk, nou, dan draai ik gewoon non-stop, dan staat hij wel live aan. Want ik kan ook gewoon via een ander programma uitzenden van wat er in het bestand staat. En dan uh, kan ik er niet doorheen praten. Maar ik heb hem gewoon live aangehouden, die stream. Dus ik kon mm -hmm. gewoon als ik wil tussendoor heen praten als ik dat zou willen. En toen zag ik dat jij uh, net luisterde. Ik dacht, nou ja. dan ga ik wel even door. Want uh, de laatste twee keren niet uitgezonden omdat ik uh, ging op de bank leggen. Mm -hmm. En ik denk, na even een half uurtje, hè, toen werd ik wel half tien wakker of zo <laughs> weet je wel. En <laughs> ik denk, jeetje, wat zonde. Ja. <laughs> ja, dat kan gebeuren, toch? Ja. Dus, eh, uh, dus... Je nou je bent gewoon een mens, hè? Ja, precies. Dus, eh... Uh, ja. Nee, dus, eh... Uh, ja, ik heb, eh... Uh, ja, waar, waar hadden we het ook over oh, ja, over Archeon, hè? Ja. Dus, uh, nou dan kwam ik dan uh, vanaf de... Romeinse tijd naar de middeleeuwen. Mm. En uh, ja, dat was ook wel interessant. Hè? Dat, uh, het was vroeger zo, dat heb ik nooit geweten. Dat je, je had toch vroeger van die uh, bedevaarten uh, naar uh, Jeruzalem en zo. Hè? Je had ja. de, kruis, de kruistochten, dat was echt oorlogvoering. En dan waren de bedevaarden. Bedevaartgangers gingen dan bidden. En dat waren ze jaren onderweg. En mm. 60% van de mensen. Hier in Nederland althans, ze kwamen niet meer terug. Of ze waren ergens blijven hangen, in Frankrijk of zo, dat ze daar blijven, of, of ze waren overleden door een ongeluk of, uh, of iets anders. Dan kwam maar 40% uh, kwam terug na zoveel jaar. Ja, en waarom? Uh, ja, het gebeurde dat als ze een beetje bij de hand was, een beetje te grote mond had, dan werd even straf op bij de vaart gestuurd. Dan dachten ze, nou dat, of die komt niet meer terug, of die dimt wel in hè, als die terug is. Uh -huh. dus, uh, en dat was niet erg populair schijnt. Als je het dan uh, naar beide gaat, want toen hadden ze nog geen gevangenis in die tijd. Uh -huh. En uh, nou hadden ze houten huisjes nagebouwd. Uh, net zoals die, uh, die huisjes zoals ze in Duitsland hebben van stenen, dat, bij ons was dat allemaal van hout. En dan zag je een schoenmaker, bij je zag uh, hoe ze vroeger schoenen maakten. En een bakker. En het was nog lekker ruik wat die bakker maakte. Ik denk, nou, ze konden vroeger best wel lekker uh, dingen maken in de middeleeuwen, weet je wel. Mm -hmm. Tip rood en, uh, en uh, een taartje gemaakt. Maar uh, het smaakte best goed. Mm -hmm. Dus uh, dat was allemaal wel best interessant. En uh, <laughs> ja, het was nog best wel druk. Want uh, het is ook bijna failliet geweest, hè, dat Archeon. Een aantal oh, ja? jaren geleden. Want uh, mm. En hebben ze een dus doorstad gehad. Voor de bank die hun... Uh, ik geloof dat de Agon bank hun... Hoe uh, noemen uh, ze dat? of ofzo. Maar het was best wel druk vond ik. Uh, best wel. Ik denk, nou, ik zijn toch wel een hoop mensen. Mm -hmm. Het was nog, uh, nog leuker dan wat ik had verwacht. Ik dacht dat het een beetje magertjes opgezet was. Maar het viel best hartstikke mee. Dus... Uh, mm. Dus uh, ja... Mijn vrouw wil de volgende keer weer heen, dus nou ja, dan gaan we een ander keertje nog eens een keer naartoe, dus, dus die wil okay. het ook naar de zin. <laughs> Leuk. Dus ja. En je had, uh, je had ook doorgekregen dat het feest verplaatst is? Ja, ik heb het Goals. gelezen. ja. ja, ja, ja. Oké, okay, na nou 28 september, ja, bijna okay. een maandje verder. Ja, het kan dan misschien ook nog wel mooi weer worden hoor. Ik hoop het, het, maar ja, dat maakt op zich niet uit. Ik, uh... Nee, ja, We kunnen ook binnen zitten en ik heb ook zo'n party-tent. Ah, okay. ja. Ja, ja, dat kan ook. En, uh, het is niet helemaal waterdicht, maar ik dacht: dan koop ik gewoon een zeiltje. Mm -hmm. kan ik het eroverheen doen. Toch? Dan zitten we toch waterdicht. Ja, ja. Eventueel. Het is altijd wel fijn als je ook buiten kunt zitten. Mm -hmm. Als je toevallig nog via de Facebook-chat die foto van me ontvangen met, dat, met die poes, ik had wel ja. bij mijn broertje op de. Ja, ik, dacht, ik dacht, jij bent in België of zo, dat je dat bedoelde. Nou, ik zat er wel vlakbij. Ik zat in Bale-Nassau. Je hebt aan hertog en Bale nassau mm -hmm. En net iets buiten Bale-Nassau, daar zit mijn broertje op de camping, nog net in Nederland. Ja. En, uh, en ik had een foto gemaakt uh, met mijn met, met, uh, smartphone. En, maar ik heb uh, alleen de chat van Facebook heb ik erop zitten. Want als ik de hele Facebook-versie erop heb... Dan is die batterij binnen een dag leeg. En als ik alleen de chat erop heb, kan ik wel contact houden. Maar ik kan niet alles lezen alleen dan wat je in de chat hebt gezet. En toen ja. zag ik dat je ook foto's kon sturen via die chat. En ik denk, hé, hey. ik moet eens kijken of dat lukt. er was een poesa van mijn broer, of een kat, ja. wat het ook is. En daar heb ik een paar foto's van gemaakt. En ik denk, laat ik er eens eentje naar jou sturen. Denken, kijken of dat lukt. lukt. Dus het is dus, dus toch gelukt dan. Ja. Helemaal <laughs> gelukt. Ja. Maar ik dacht dat jij bedoelde van... Uh, ik, uh, ik ben een... Uh... Ja, maar dan nog zo. Ja. Ja, ja dat, dat ligt daar heel dicht tegen hoor. Ik zal eens kijken of ik die foto terug ga vinden op de chat. Even kijken hoor. Dus ik ga even uh, jou... Ik zal geen naam noemen, maar even jou aanklikken. Mm -hmm. Oké, okay, staat daar mijn een eentje. Oh ja, ik zie hem. Ik zie mijn... Bij mijn broer op de camping, goed Jaap ook. Oh, ik heb er niet eens bij gezet waar ik was. Die poes, mm. ja, oh, die foto is best nog scherp. Ja, nou. niet slecht. Dat is maar 2 uh, hè, die camera, dus dat valt nog me mee. Want die, dat blauwe toestelletje die ik heb, die heeft uh, 14 megapixels. Oké, okay. maar nou, daar heb ik helemaal geen verstand van. Scherp. Nee, maar goed, dan is uh... de, de, de, de, de, de, de foto's wat, uh, wat meer pixels zijn, zijn ze ook scherper en groter. Maar het is toch, toch niet slecht, vind ik, als ik zo kijk naar die kwaliteit. Ik had vandaag uh, kook, kookles gehad. Kookles? Ja, bij een vriendin. Je hebt Lempers leren, leren maken. Oké. Okay. Ken je dat? Lempers? Uh, ja. Nee, nooit van gehoord. Is uh, Indonesisch? Ja. En dan uh, met plakrijs en, en, en dan maak je eigenlijk een soort kroketje, zal ik zeggen. En dat zit gevuld dan met kip. Oké. Okay. Ja, leuk. dat was uh, lekker. Ja, ik heb wel gezien dat je wat gerechten op uh, Facebook had gezet. Oh Zie ja, ik, ja. ja, ja het is zo, sowieso, uh, sowieso mijn hobby ook. Uh. Ja. ja, dat is leuk. Ja. joh. Ja. ja. Mm, Oké. Okay. Ja, ik heb, uh, toen ik op mezelf ging wonen, dat was in 1990, ging ik het huis uit. En mijn moeder zei nog wel eens van Jaap, kom, kom gewoon eens een keer kijken hoe het kookt. Dan kan je het ook als je op jezelf gaat wonen. Dus ja, hij, mm -hmm. dat komt wel. En ik maar uitstellen, uitstellen. En toen woonde ik op mezelf. Toen belde ik mijn moeder op. Hoe lang moet ik de aardappelen? Hoe lang moet de groenten? En, en ja, ik heb het uiteindelijk toch geleerd. Maar ik denk, wat raar dat vlees... Smaakt zo, zo, ja het smaakte wel, maar niet echt wat ik gewend was van mijn moeder. Mm -hmm. ze zegt, mijn moeder op een gegeven moment, dat was alweer een paar jaar verder hè. zegt me, ja maar Jaap, hoe, hoe bak jij je vlees dan? Ze nou dat doe ik uh, een beetje boter en dan doe ik er wat water op. Zegt ze, mm -hmm. ja, zegt ze, maar zo kook je het ik zeg: ja maar ik heb jou ook altijd water bij je doen. Zegt ze nee dat doe ik alleen uh, met de jus. Ja. Oh, en toen deed ik het alleen maar met boter. Ja, en toen proefde ik echt zoals ik het gewend was. En ik, ah, ja. dus... Uh, ja, dat maakt veel uit, hè. Ja, zeker, ja. Dat is echt die smaak. Ja, precies. Ja. En toen had ik een keer een gehakbal gemaakt. Ik ben gek op gehakbal met uh, uitjes. Een mm -hmm. ei erin. Paneermeel. Wat zat er nou... Oh ja, een beetje melk. En ik, mm -hmm. laat ik dat ook eens proberen. En eh... Uh, ja je moet niet te veel melken of te veel te eh, valt die bal uit elkaar en ik mm -hmm. had uh, voor mezelf uh, een beetje erg veel gehakt gekocht dat twee hele grote ballen gemaakt van twee keer zo groot als een tennisbal ja yeah. en uh, nou uitjes daardoor en, en dit en dat dus Klinkt ik goed. <laughs> ja dus ik, uh, ik in die pannen en maar omdraaien en doen ik denk jij wat al nou hoe werk is dat weet je al om het goed gaar te krijgen ik ben altijd bang dat het rauw is om de binnenkant. Weet, uh, nou joh, ik heb gesmeuld, gesmeuld. Mm -hmm. En dat was mijn, ja, mijn eerste echte gehaktbal, zo, uh, zoals ik het lekker vind, zeg maar. Ja. En, uh, ik denk zo, ik denk, dat moet ik vaker doen. <laughs> ja, klinkt lekker. Maar nou ja, je kan ook wel eens een recept op Facebook zetten. Dat is altijd leuk, hè? Ja, dus, ja. Stel dat je echt iets lekkers hebt, dan is het wel leuk om het met mensen te delen. Ja, want ik heb een keer uh, gehad, uh, vroeger hadden we uh, uh, smeerworst op het brood, leversmeerworst. Ja. Dat vond ik lekker, dat vond ik lekker. En <laughs> toen in de jaren tachtig, toen ik denk, hé, hey, waar is die smaak die ik gewend was? En pas jaren later, toen, ook al toen ik op mezelf vuilde, zag ik saksische leverworst, smeerworst ook. Ja. Ik denk, laat ik een saksische smeerworst proberen. Ja, nou, en ineens... Uh, Rek joh, dat is het. Ik herkende die smaak. Ik had het zei Karina, ik had 15 jaar niet meer gegeten of zo. Mm -hmm. En ik, eh, ik herkende nog steeds die smaak van toen. Rare dat je dat, dat zelfs dat kan uh, herinneren. Ja, dus is dat je vond... smaakgeheugen uh, eigenlijk. Ja, he? ik denk, oh dan was het saksische smeerworst, dat er wel vroeger op de brood kreeg. Maar ik dacht dat het gewone levensmeerwurst was. Mm -hmm. Dus sindsdien, als ik uh, smeerworst koop, is het altijd saksische is iets gekruid mm hè? -hmm. Ja. ja, Ja. die heb je ook. Je hebt gekruid, maar je hebt ook zonnekruiden. Oké, okay. maar, uh, maar er zit wat meer smaak aan dan gewoon leverbos, vind ik. Ja, dat vind nou. ik ook, ja. Ik denk, oh, dat het tot. Ik denk, nou dat wordt niet meer gemaakt of zo, dacht ik, weet je. Ik vind aan de paté nog lekkerder. Ja, ja. Ja, dat ja. ja, kan ook lekker zijn, ja. Mm -hmm. Oh, en, uh, wat ik ook lekker vind, als is een gebakken ei met een ham, ham er erin. Oh, heerlijk. ham oh, maar ik liever dan een uh, gebakken spek. Ja, is ook lekker, ja. Vind ik wel een beetje zoutig. Vind ik wel lekker mm. dan. Ja, is ook lekker hoor. Mijn ham uh, ben ik er niet zo makkelijk in. Dan moet, uh, ja, dat moet dan echt wel lekkere ham zijn. Ja, oké. Okay. En, en ik vind sowieso als je ham warm maakt, vind ik het soms niet zo. Ja, ja, ja. Dus, maar spek uh, vind ik wel lekker. Ik eet niet veel, ik eet niet veel varkensvlees, maar mm -hmm. een gebakken spekje, daar gaat er wel in. Ja. Dat vind ik wel lekker. Ja, Wat de keuken waar ze me s'nachts voor wakker kunnen maken is voor een Hollandse nieuwe. Mm -hmm. <laughs> de haring en uh, erwtensoep. Oh, daar ben ik gek op, echt waar. Daar kunnen ik ze denk dat... Ja? Ja? Oh, sorry. Ja? <laughs> ja. Daar kunnen ze me echt s'nachts voor wakker maken. Ja? Ja, ik heb ooit eens een keer tegen een collega gezegd, ja iedereen moest erom lachen. <laughs> toen zei ik een keer voor de Zou ik van ja, ik zeg, toen hadden we het ook over, over eten. He? Van ja, wat vind jij nou lekker om te eten? Ik zei nou, als ze nou een lekker wijf daar neerzetten, helemaal me spiernaakt, met zulke borsten en dit en dat. En ze zetten daar een pan ergetensoep neer, dan neem ik die pan ergetensoep. <laughs> oh, oh, dus iedereen lag in een deuk, weet je wel. Ik zou echt, maar ik ben echt, daar kunnen ze me echt midden in de nacht voor wakker maken. Voor erwtensoep of voor een Hollandse nieuw. Oh, leuk. En ik vind dat zo heerlijk. Dan moet je dat ook niet elke dag eten natuurlijk, maar zo, zo af en toe uh, eten. Nou, eet... nou, voor mij uh, maar kan je wel wakker maken voor Indonesisch eten. Indonesisch eten, oké. Okay. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Want, uh, ja, want uh, weet je wat het mooie is, dat uh, vroeger had je vooral, uh, toen die, of die Indo's hier kwamen wonen, mm -hmm. toen kregen ze steeds meer uh, Indisch eten, want je had al een Chinees al, dat je weer Chinees-Surinaams of Indisch-Surinaams. En dan heb ik ook gehoord dat het oorspronkelijke Indische eten, dat zal wel zijn wat jij denk ik van houdt, het oorspronkelijke Indische eten, dat mm -hmm. uh, ze maken het eigenlijk uh, wat je in de winkel koopt, Indisch, naar wat de Nederlanders lekker vinden. Ja, ja, nou, dat doen Chinezen vooral, ja, ook. Ja, ja. Want, want als je in het buitenland Chinees gaat eten, dan is het veel lekkerder. Ga maar eens een Engeland Chinees eten. Mm -hmm. Dan heb je veel lekkere Chinees. Ja, ja, dan heb je gewoon het, zoals het de Chinezen zelf eten, zeg maar. Zoals oh, het klaargemaakt zo wordt. Ja. ja, jongen, dan weet je niet wat je meemaakt. Mm -hmm. Maar nou, uh, ja, nee, want ik heb in Jersey, uh, nou, dat is al echt lang geleden hoor, 96. Mm -hmm. 95 en 96 ben ik drie keer geweest en uh, daar at ik heel veel Chinees. En uh, nou, dat ben ik nog steeds niet vergeten. Ik weet zeker als ik daar weer heen ga, dat ik elke dag daar Chinees ga eten. daar heb ik mezelf alvast voorgenomen en dan moet je kijken hoe lang geleden het is. Mm. Nog steeds, en nog steeds onthouden hè. En hoe lang was dat nou geleden? Ja, dat is... Uh, 95, 96, 96 dus. Oké. Okay. nou ja, ja, is dat al maar 17 jaar. Ja, zo, dat is zeker de hele tijd. Ja, en nooit meer vergeten, dus ja, dat is dus je smaakgeheugen, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja dat is, uh, ja, ik ga uh, ook wel van lekker eten, hoor. En ik ben nog, nog niet eens dik of zo. Ik begin wel een beetje een buikje te krijgen, maar... Dat komt denk ik door de bio of zo. Nou, ik ben wel een stukje dikker geworden, maar ja, okay. dat maakt niet uit. Dat is meer knuffelvet, hè, zo, zoals Guus het zegt. Ja, ja. Ja, het meer, valt, ja. meer vet om te knuffelen, meer, hmm. meer sun. Nee, maar ja, ik ben gestopt met roken nog steeds. Oh dus, zo, ja. vind ik knap. En, ja. en dat elektrische ruiken, ben je er ook mee gestopt? Of? Nee, dat doe ik nog. Ah, Oké. Okay. Ja. Maar nou, ja, okay. daar word je dus ook dik van, maar dat maakt niet uit. Ja, maar er wel weer af. Dus vaak als je, als je stopt met roken, dan mm -hmm. is het vaak ook zo dat je, ik weet niet of het bij jouw geval is, dat je meer gaat snoepen, hè? Nee, dat valt eigenlijk uh, okay. best mee. Want nee. ik, ik betrap mezelf erop als, ik, als ik, uh, ik, ik heb ook wel eens pogingen gedaan om te stoppen met roken. Mm -hmm. Dan ging ik drop kopen, want ik vind drop lekker en zolang ik rook, eet ik niet veel drop. Maar als ja. ik een zak drop heb, gaat die op, hè, bij mij? Nee, ja ja, ja, ja, nee, ja, oké, okay. ik, ik koop. Je, je, je eet wel iets meer, maar ik probeer ook wel erop te letten. Mm -hmm. En dat, Eigenlijk eet ik dan niet, niet echt mm -hmm. uh, te veel ofzo, maar het, ja, je komt toch aan. Dus ik weet niet, er zal iets veranderen gewoon in je systeem. Mm -hmm. Ik weet het niet. Nou, je lichaam uh, moet er natuurlijk ook aan wennen, hè? Dat, uh, er komt geen nicotine meer binnen. Mm -hmm. Dus je lichaam die gaat in iets anders, een uh, ja, andere manier werken of zo, denk ik. Ja. Die probeert zijn, uh, die verslaving die je had. Maar weet je, ik voel me eigenlijk ja. wel goed erbij. Ik okay. krijg wel... Krijg wel ja, ja, je kent het wel, die vrouwen onder elkaar, die kunnen heel gemeen zijn. En dan is, oh, ben je aangekomen. Weet je, en in het begin mm. schrok, schrok ik daar wel een beetje van. Mm. En was ik een beetje overrompeld. En toen, uh, en toen dacht ik van, nou, weet je, wel, eigenlijk ben ik er best wel blij mee, eerlijk gezegd. Mm. Dus. Uh, Vrouwelijke rondingen, zal ik maar zeggen. Dus, uh... ja. Ja. Niks mis ja. mee, toch? Nee, ja, ik bedoel... Uh, ik bedoel, ik ja... Zelfs is... een ik ben er zelfs een liefhebber van, dus... Uh, <laughs> Mijn vrouw is ook niet een van de slang. Ze is niet echt heel dik, maar... Ze is uh, best wel, uh, wel flink wel. Mm. Dus, ja, maar dat maakt het ook helemaal uh, niet uit. Zoals, nee, zoals goed ruiken als een dennetje. Mm -hmm. Maar ook, uh, ja, de laatste... Uh, ja, ze, ze is toen gesto ook gestopt met roken, inderdaad. Want ze, want ze was pas gestopt met roken toen ik verkering met haar kreeg. In 1997 was dat. Nee, ze, uh, ja 1997. Ja, ze was in januari gestopt. En in juli kreeg ik verkering met haar. En toen was ze nog slank. Mm -hmm. En toen is ze toch wel wat dikker geworden ook. Maar ja. nou, ik vind het niet erg. Ik vind het wel, wel, wel prettig, eerlijk gezegd. Nou, eerlijk gezegd voel ik me er ook wel lekker bij. Maar het is mm -hmm. meer dat je dan commentaar. Krijg, ja. omdat ik ik mm. had even een weekje zo van. Ik had eigenlijk. Tuurlijk had ik het aan mijn kleren gemerkt. Maar ik had zelf nog niet zo de indruk van. Oh, het is uh, heel, heel erg of zo, mm. weet je wel. Maar juist omdat mensen dan gaan zeggen. ga je een beetje zo zitten twijfelen. Ja, ja. En uh, toen dacht toen ben ik echt even een weekje een beetje uh, van slag geweest. En toen dacht ik van. Ja, maar weet je. Ik voel me eigenlijk wel goed zo. Dus uh, ja. ik, laat me, ik laat me niet gek maken. Nee. En Straks ben ik dadelijk gestopt en, uh, en, en uh, ik ga toch, ben ik toch weer aan de fitness. Mm. Nou, dan, uh, dan is het druk weer af. Dus ja. uh, sport is toch het beste? Ja, zeker. En dan Dat kan je ik, uh, in principe, als jij een beetje sport, kan je eten wat je wil. Nou ja, hoor. Tenminste, ik wel. Mm. Ja, natuurlijk, want kijk, uh, uh, uh, als je beweegt, dan verbrandt zo en zo al uh, het vet al omdat ze natuurlijk nee. energie gebruikt. Dus ja, bedoel, het lichaam, dat reguleert dat wel, dus. Ja. Je hoeft er geen gymleraar of uh, wat dan ook voor te zijn om dat, uh, dat te weten, dus. Toch? Nee. nee, maar toen ik uh, echt, uh, echt topsporter sportde, dat ik elke dag aan het sporten was, nou, dan kon ik gewoon twee warme maaltijden op een dag eten, hoor. Dat mm. ging, er niet, ging er niet aan, hoor. Ja, ah. Dus uh, dan at ik s'nachts nog een warme nou, maaltijd, het, weet je wel. Want het is juist goed, goed om goed te eten als je veel sport doet, hè. Want, want het moet toch ver, verwerkt worden, dat voedsel. Ja, maar er zijn, mm. zijn heel veel mensen die dan gaan lijnen en dan sporten. En dan, weet je wel, eigenlijk moet je in, inderdaad nou, gewoon je wel goed eten. Ik, juist, precies. Maar ik denk dat je beter kan sporten dan lijnen. Want dat sporten lijn je in principe ook. Dus het is eigenlijk dubbel op, hè. Als je al de twee doet, lijkt mij. Mm -hmm. Dus. Okay. Ja, Marianne, een vriendin van mij zit ook mee te luisteren. Okay, die zegt, leuk. die ja. zegt je spijsvertering gaat ook veranderen. Ja. Ik, denk, ik mm. weet niet of je stofwisseling ook een beetje gaat veranderen. Maar... Dat weet ik niet. Want, ja, nee. Dat, maar ja, dat ik, zou kunnen ik, volgens, hoor. Maar, volgens mm. mij sowieso als je wat ouder wordt, dan verandert ja, het. verandert toch wel dingen. Ja. Ja, ja, dat ook. Dus. Want ik, en uh, ja. wij, wij vrouwen gaan natuurlijk ook nog in de overgang, dus daar zal er ook ja, wel invloed ja. op hebben, ja. toch? Ja Dus uh, ja, nou, ik vind het niet erg. En de uh, volgende keer als iemand zegt: Jee, ben je dicht geworden, zo'n gemeen wijf. Dan zeg ik gewoon: nou, Ik voel me anders supergoed. Ik denk <laughs> ja. dat jij een probleem hebt. Ja, misschien ja. is jaloezie, weet jij veel. <laughs> maar ik zou echt nooit zeggen tegen een vriendin: van... Uh, Jeetje, wat ben jij dik geworden? Nou, weetje, ik heb uh, een keer meegemaakt, uh, vroeger toen ik nog bij mijn ouders woonde. Dat was mm -hmm. ook een vrouw, die was altijd heel dik. En ja. uh, toen ging ze lijnen en inderdaad, ze werd een stuk slanker. En haar vriendin was wel stevig, niet zo erg dik als wat zij geweest was, maar ze was stevig, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En dan zegt ze: Wil, wat ben jij dik? En ik denk, wat ben je gemeen om zoiets, terwijl je zelf nog veel dikker was. Maar een jaar later was ze weer net zo dik als daarvoor, hè? diezelfde vrouw die kritiek had. Dus uh, ik denk, ja, nou, uh, nou is ze weer net zo dik als vroeger. <laughs> dus, en, dan denk, en dan gaat ze tegen een anders zeggen, goh, wat ben jij dik, weet je, toen ze zelf nog slanker was geworden. En nou is ze ja. weer net zo dik als vroeger, en nog steeds, hè, trouwens. <laughs> ja, als... Ik had ook een vriendin die zei zo van, nou oh, ben je aangekomen? Ik zeg nou, oh ja, ik zeg, nou het valt toch wel mee. Zij is een, oh ja, ik zei van nou, ik zeg ik ben gestopt met roken, dus misschien, uh, misschien ben ik daarom aangekomen. Weet je, ik had ja, maar hetzelfde... je, ho je hoort het vaak als mensen stoppen met roken, dat ze wel wat aankomen. Weet je wat ze dus... zei, ze, zij is dikker dan ik en ze rookt ook. Ze zei, oh nou, dan zal ik maar niet stoppen met roken. Nou ja, het... eh. Ja, een beetje <laughs> een broodje-aapverhaal. Maar uh, ja, het gekke is, ik kan eten wat ik wil. Hè. Ik, uh, ik vind zij leuk. Mannen ook... hebben het echt weer, uh, die hebben echt weer geluk, hè. die hebben weer een betere ja, stofwisseling. Hè. Ik, ik heb uh, een paar broers, uh, die, uh, doen, die doen dan zittend werk, die waren vroeger al slank. Omdat mm -hmm. ze zittend werk doen, hebben ze zo'n pens, weet je wel, zo, zo'n zo bierbuik ik drink zelf best wel veel bier, maar ik vind dat ik een bierbuikje heb. Maar mijn vrouw zegt, het valt best wel mee. En mijn oudste broer is wel een slank, hij is nog steeds dun als een den. Maar bij mij, ik vind het wel, het is niet echt overdreven, dik, maar ik vind best wel dat dat buikje wel wat minder mag bij mij. En ik zit veel, op mijn werk ook op zo'n veegmachine. Dan zit je ook een halve dag, want in uh, de lopen we, en s middag zit mm. ik op zo'n machine te rijden. Nou, yeah. fiets ik wel veel naar mijn werk hoor. Het is wel maar zeven minuten fietsen. Maar... En dan nog eens een keer terug, ook zeven minuten. Maar vroeger mm -hmm. fietste ik ook wel vaker als nu hoor. Dan ging ik wel eens voor de gein, uh, ja, dat denk ik wel even eruit wijzen. Dan ging ik fietsen. Nou, dat doe ik wel wat min minder als vroeger. Ik ga wel op de fiets naar het strand, drie kwartier fietsen. Dat doe ik dan wel. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik ben maar uh, drie, twee keer of drie keer naar het strand geweest dit jaar, dus... <laughs> ja. Oké, okay, nou ik doe ook alles op de fiets hoor, mm -hmm. dus uh, ik pak nooit de bus. Enigszins als het dan echt verder, verder moet dan tien kilometer, dan pak ik, uh, eh, pak ik de trein, maar dan mm -hmm. neem ik de fiets in de trein en dan fiets ik, fiets ik vanaf dat station weer verder, weet je wel. Dus, uh, nee, dus ja, ik ben wel sportief verder. Uh, ja, je, ja, je moet toch een beetje blijven bewegen. Dat hmm. is het, volgens mij het allerbeste. Maar lijnen, ja. nee, daar ga, ik niet, daar ga ik niet aan doen je, aan, aan lijnen. Zwemmen is ook goed, hè? Ja, zwemmen, zwemmen ook goed. Ja. Ja. Zwemmen, dan is voor alle spieren goed, hè? Ja, want je gebruikt uh, al je spieren inderdaad. Ja. Okay. Nou, ik heb vroeger, uh, ja, ik had, uh, was vroeger had ik wa watervrees. <laughs> en uh, toen was ik een jaar of twaalf of zo. En, okay. uh, maar ik, ik liep met zwemles op school. Dan uh, zat ik heel lang in het kikkerbartje, want ik dorst mijn kop niet onder water te doen. Mm -hmm. En uh, nou, ik kon redelijk zwemmen, maar ik dorst niet in het diepe. En uh, dus ik expres uh, ging ik niet mijn best doen om maar niet in het diepe te hoeven. <laughs> En, mijn, mm -hmm. en toen mijn broertje, die is dan vijf jaar jonger dan ik, mijn jongste broer. Mm -hmm. En uh, toen had uh, mijn vader een keer zo'n kinderbadje gehad. Eigenlijk waren we er net iets te oud voor, althans ik wel. En ik zeg, Joh, Johan, durf jij je, je hoofd onder water te doen? En hij doet zijn kop gewoon onder water. Ik zeg, oh, en ook met je ogen open. Hij nog een keer, hij zegt, ja hoor, niks aan de hand. Hoe prikt dat niet dan aan je ogen? als zegt, nul. Nee. En ik wilde hem niet laten kennen. Ik denk, jeetje, hij is vijf jaar jonger dan ik en hij durft het wel. Ik wacht even. Dus ik zit ook mijn hoofd eronder. Eerst mm. met mijn ogen dicht, toen met mijn ogen open. Ik denk, ben ik daar al die jaren bang voor geweest? Nou, binnen een paar jaar had ik mijn zwemdiploma. Zo <laughs> he. En toen uh, dorst ik wel, hup, uh, duik ik er gewoon zo in, weet je wel. Ik denk, nou, is dat alles, alleen van de ogenplank durf ik niet. Mm -hmm. Want ik heb één keer gehad, dan ging ik van de hoge plank. Maar ja, stom, ik deed mijn gezicht naar voren toe. Dat moet je nooit doen natuurlijk. Ik heb nee. zo'n op mijn borst ook. Mijn borst was mm -hmm. helemaal rood en mijn gezicht uh, deed zeer. Mm -hmm. Dus ik durf al van de lage plank, maar de hoge dat doe ik nooit meer. <laughs> oh. Dus ik heb daarbij ook wel hoogtevrees. Maar ja, omdat die klap zo hard aankwam, ik denk nee, dat wil ik nooit meer meemaken. <laughs> nee, maar dat moet je dan ook niet meer doen. Nee. Want we nee, ja. hebben een mooi nieuw zwembad in Ipenburg En uh, daar ben ik toen. Uh, ja, dat heb ik zien bouwen. En daar wil ik ook nog eens een keertje zijn. Dat is een heel mooi zwembad geworden. Het is ook een gemeentezwembad. En ik denk dat ik. Ja, uh, nou, misschien uh, over een maandje of zo eens een keer ga kijken. Want ik wil alleen weten wanneer er vrij zwemmen is. Dan wil ik een keer ja. kijken daar. Het is een heel mooi bad geworden hoor. Ja? Ja, mm, dus, uh, okay. vroeger oh. gingen ze allemaal zwembaden sluiten in Den Haag mm -hmm. vanwege bezuinigingen. En deze hebben ze uh, pas gebouwd, want dat was het enige zwembad in de buurt zat in Nooddorp. Dus ze uh, hebben de gemeente Den Haag daar ook een zwembad uh, neergezet. Maar het is een heel mooi bad, want je kunt zo naar binnen kijken als je langs rijdt, dan zie je dat glas. Uh, ik geloof dat ze drie baden hebben, vijf duikplanken of zo, en denk, zo, dat ziet er uh, luxe uit allemaal. Dan hebben ze nog een apart kinderbad in een hoek ergens. Uh -huh. Nou, het ziet, er, uh, ziet er fraai uit allemaal. Yeah. Dus, uh, um, ja. Uh, ja, zijn, is het een golfslagbad of zo subtropisch uh, zo. Of? Uh, nee, het is geen golfslagbad. Dus uh, voor mij zit er een wedstrijdbad in, als het goed is. Ze hebben wel iets van zo'n tunnelwezen je, waar je doorheen kan. Zo'n waterbaan, dacht ik. Als het, ik dacht dat ze die ook hadden. En dan heb je in, in, uh, ook nog een zwembad in het zuiderpark. Vroeger waren het uh, twee baden voor de vrouw en de mannen apart. Toen is dat na de oorlog is dat gewoon gemengd geworden. En uh, toen had je zelfs een zonneweide. Nou, dat is uh, toen uh, in de jaren tachtig gesloten. Ook vanwege de bezuinigingen destijds. Toen hebben ze in de jaren negentig dat het bad gemoderniseerd. Daar hebben ze een overdekt bad van gemaakt. Dat is heel mooi. Mm. Ik heb er nog nooit gezwommen, maar het ziet er wel mooi uit. Het is wel mm -hmm. mooi geworden. Okay. Ja, en uh, het is goedkoper zwemmen dan, dan, dan in, uh, in Rijswijk. Want uh, dat scheelt wel hoor, vind ik. Rijswijk is best duur, vind ik. Alleen ze betalen daar wel minder gemeentebelasting. Maar het zwembad is wel duurder. Dus <laughs> dat compenseert zich maar weer. Hè, want wonen is er ook veel duurder dan in Den Haag. Ja? Ja. Als je zo'n huis als ik heb, uh, uh, zou kopen... Nou, dat betaalt zo'n ton meer. Voor hetzelfde huis. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is wel een, een, best wel een mooie, een leuke plaats om te wonen hoor. Ja, zeker, want ik zit hier vlakbij. Ja. Dus uh, het is best wel een leuke, leuke stad om in te wonen. Oké, okay, ja, maar het lijkt wel leuk bij Scheveningen daar zo. Bij, de, bij, die, bij die huisjes daar ja? zo. Waar zeg Barbie ook heeft gewoond. Ja, he? ja. Dat leek, dat leek me wel gezellig. Dat is ook ja. zo'n zo volksbuurtje. Ja, hè? Ja, ja, dat is bij de trend daar, hè, bij lijn 11 of zo. Vlakbij het ja, strand. Dat, ja, daar weet ik verder niet hoor. Maar... Oké, okay, ja, daar heb je ook inderdaad een beetje eh, volksbuurt. Maar het, is best wel, het ziet uh, ja, het is wel gezellig. Ik hoor nooit over Rottigheid of zo daar. Dus, uh, <coughs> maar uh, het is een leuk buurtje. Ja, Als daarbij, Julian Kokstraat. Uh, sinds, zeg maar vlakbij de Keizerstraat. Hè, tussen de Duinstraat uh -huh. en de Ke Keizerstraat. Dus uh, ze uh, ja, staan er ook al jaren, die huizen. Nog voordat ik geboren werd, stond het er al. Zo hé. Dus er staan huizen bij, vissershuizen van, uh, nou, misschien ik weet niet hoe oud, maar van ver voor de oorlog. En uh, ja, vroeger was het een arme bevolking, hè? Scheveningen, arme visserslui. En toen hebben ze, uh, kregen ze steeds meer sociale dingen hè? na de eeuwwisseling van 1900. En toen hebben ze in 1910 of zo, of 1920, hebben ze Duindorp aangelegd. Dat was de eerste sociale woningbouw in Den Haag. Dat was Duindorp. Mm -hmm. En uh, tot de jaren 70 was het een keurige arbeidersbuurt. En daar was wel een hofje waar wat, uh, ja, wat uh, een beetje asociale mensen woonden maar voor de rest was het een nette buurt toen, uh, maar we hadden ook een buurt, een achterstandswijk daar in de buurt, bij de haven dat noemen ze het eiland Vloek en, uh, maar een heleboel mensen gingen naar zuidwest wonen, want dat was allemaal nieuwbouw destijds hm. okay. uh, richting Uithof dus een trok trokken daar naartoe en uh, ja, toen werd eiland Vloek afgebroken dat noemden ze zo in het uh, Volksmond. dus die buurt die ging Holden ineens achteruit en nu begint die buurt weer beter te worden, omdat ze dus hoop nieuwbouw, ook dure huurwoningen. Dus de rest is allemaal verspreid over heel de Haag, zeg maar. Dus de buurt is er wel, wel, wel wat op vooruit gegaan. Ja, maar dat doen ze eigenlijk overal, dat was in Amsterdam ook hè, al die, uh, al die oude wijken eigenlijk ja. uh, weer renoveren. Ja. ja, het is aan de ene kant wel goed natuurlijk dat het gebeurt. Maar aan de andere kant dan.. Ja, ja, krijg die, je ook ander soort mensen er ja. wonen eigenlijk. Maar ja, die mensen die zeg maar daar vroeger woonden, die, die, die zeg maar problemen maken, die moeten ook ergens weer terecht kunnen, weet je. Dus ja, dat, uh, uh, het probleem verplaatst zich. Of je moet zeggen, nou we spreiden de, de, de boel. Uh, daar een groepje, daar een groepje. Maar vaak gebeurt ook dat ze een hele straat verhuist naar Iepenburg. Dat dezelfde oh ja? probleemstraat zich alleen maar verplaatst. Want uh, er waren twee jaar geleden en een jaar geleden waren we toen rally in Ippenburg. In dat, in, net in die ene straat, Olieslagerstraat ofzo. Maar de afgelopen auto nieuw niet, hè, was er uh, niks aan de hand. Want de politie heeft er hard op getreden. Want ze dus, ja, uh, denken ze eindelijk uh, rust in de tent, weet je. En dan uh, gaan ze daar... Uh, dus ze hebben flink huis gehouden, de ME. Dus uh, nu uh, is het afgelopen nieuwjaar weer is het rustig gebleven. Dus. Mm. Ja. Nou, een spoorwijk gaat ook wel aardig vooruit. Hij zou ook allemaal nieuw bouwen. Uh, ja, het is uh, ook een gemixte samenstelling. Mm -hmm. waar, qua bevolking, uh, buitenlanders, Nederlanders, alles door elkaar. Maar het is wel een uh, betere buurt geworden. Het is al op vooruit okay. gegaan. En, dus. en jij woont? Ik, ik woon in de Laak, daar valt Sporwijk ook wel onder, maar die zit dan meer aan de zuidkant. Ik woon ja. in de Laak Centraal, maar waar ik woon hier valt het nog mee hoor, dat, uh, dat uh, is nog wel te doen. Maar zit je vlakbij het station? Nee dat niet, ik, uh, nee. ik zit uh, bij Lorentzplein. Oké, okay, en hoe ver is het bijvoorbeeld fietsen naar het station dan? Mm, nou, Een minuutje of tien. Oh, mee, dus als je naar Holland spoor fietst, dat is ongeveer een minuutje of 10 ongeveer. Hmm. Er loopt zelfs een tunneltje onder de spoorlijn door, met een fietstunneltje. Ja. Dus, uh, dus je kan zo naar het centrum fietsen, zeg maar. Dus dat valt wel mee. En het centraalstation is ietsje verder. Dus uh, daar ben je al een kwartiertje onderweg, denk ik. Dus uh, het is ook nog wel te doen. Oké. Okay. Nou had je nog een leuk muziekje. Ga ik nu even een theetje zetten. Ja, zal ik uh, uh, opzetten? Ja, is oh, goed. Uh, Oké. Okay. Dan uh, hoor ik je zo weer. Is goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Do doei. Doei. <laughs> Eurostar Radio is vrije radio. We? Ja, ja, hier is Zingzetten, ja. Weet je van wie dat liedje is die je net gehoord hebt, althans door wie die gemixt is? Ik kon het niet horen. Oh, kon je het niet horen? Ja. Nee. Oh. Even kijken hoor. Hé, hey. ja, hij draait wel de stream. Het was een mix van, van Marcus. Oké. Okay. Mr. Grimaldi. <lacht> so. Nee, dat heb ik niet gehoord. Oké. Okay. Mm. Uh, uh, uh, Doet je aansteker het niet? Ik hoor iets van tik uh, chik tchik. Nou, dat is mijn, en mijn enterknop. Want oh. ik ben aan het typen. Oké. Okay. Ik doe alles tegelijk. Ik ben een vrouw hè. <lacht> ja. Ik heb meer vrienden, <laughs> nee. ja, ja, ja. maar uh, Marianne die is aan het luisteren, dus dat vind okay. ik zei mee. Ik had al een paar keer uh, gezegd, hey Jaap, uh, ik ben er weer, maar je hoorde me niet. Okay. Dus ik wou, ik wou eigenlijk net uh, aan haar vragen, draait uh, hij nog muziek? En toen schreef ze uit zichzelf van, oh leuk muziekje. Mm hier. -hmm. ik zeg dat. Ja. Ik zeg, nou dat wou ik net vragen. En toen zei ik, ja, ik kon het niet horen. Toen zegt ze, oh, vandaar. Maar dat was van Marcus dus. En, dit nummer heeft Marcus gemixt, ja. Mm. Hij heeft twee mixen toen gemaakt. Ja. Dus uh, ja, is wel, wel leuk. Is, uh, maar ja. het is best moeilijk hoor, dat mixen. Want ik heb een keer uh, van de commerciële uh, muziek dan gemixt een keer. Mm -hmm. En uh, ja, dan moet je ineens het tempo van de volgende nummer. Als je de heenmix uh, laag gaat maken, ja. dat, dat, dat het ritme in elkaar overluidt. Oh. Uh, maar dan horen toch mensen toch van, hé, hey, dat liedje klinkt langzamer. En shit, ze horen het nog uit. Ja, ah, dat zijn kniesoren. Ja, maar bedoel, uh, ik had toen een mix gemaakt, ik weet niet of ik de opname. Ik geloof dat ik er nog ergens heb, die opname. Van Pink Fluit, van The Wall. Dat heb mm -hmm. ik alle drie de versies die op dat album staan, dan heb ik aan elkaar geplakt. En ja. Toen had ik ook iets van Dag Adam Parsons erachteraan geplakt. Nou, die is perfect geworden. Ik heb hem ergens uh, op, uh, op een CD geloof ik. Ik geloof dat ik hem zelfs nog op een MP3-formaat heb. Maar ja, <coughs> misschien dat ik hem een keer stiekem uitzend. Maar... Ja, bij mij zijn de mixen ook niet altijd perfect, hè? maar ik krijg nooit mm -hmm. klachten. Dus, uh... Nee, maar ja, dat klinkt wel leuk, ja, toch. Uh, bedoel, uh... Ja, de en ene ik keer lukt het beter dan de andere ja. keer. Want ja. uh, ik kan het ook zien aan de grafiek. Hè, op die, ik heb een virtual DJ. Mm -hmm. Daar heb ik uh, op mijn computer een gratis versie. En, ja. en die werkt perfect. En dan kan je aan de grafiek al zien of die ritme. Dan zie je twee balken, een rode en een blauwe. En als die pieken mm -hmm. precies op elkaar passen. En dan, dan laat je die volumeknop langzaam omhoog op het scherm. En dan mm -hmm. laat je die andere langzaam wegzakken. Ja, maar dat moet je met je muis doen, hè? dat is best wel raar. Ja, dat last. klopt, juist. Maar ik heb ook een apparaatje die dat kan. Hè? Die heb ik toen gekocht uh, bij de mediamarkt. Mm -hmm. En dan kan je dat gewoon met een schuifje doen. Oké. Okay. Alleen het nadeel. Ja. Het nadeel is je kan niet uh, uh, scherp stellen zonder dat het in de uitzending te horen is. Mm. Want dan moet je weer software kopen. Nou, en dat is best wel duur weet je. Ik had voor dat uh, meng mengdingetje al 100 euro betaald. Ja. En dan zat er zat dan een cd bij. Dus, uh, en ik vind dat die uh, gratis versie. Uh, uh, kan ik zelfs mee opnemen. Dus dan kan ik zo'n mix nog opnemen ook. Ja. Maar toen heb ik die precies. andere eraf geflikkerd. en, die, en dat mengtafeltje tafeltje ook. En dan gebruik ik de gratis versie op de computer. en hij werkt perfect. <laughs> ja. Ik denk, nou, daar heb ik zoveel geld aan uitgegeven. en uh, net zo goed die gratis versie. Uh. Want uh, ik denk, je kan wel uitluisteren. dan kan je bijvoorbeeld op scherp stellen. op mm. gehoor. Zonder dat de luisteraars het merken. Of zonder dat de opname beïnvloed wordt. En, dat ja. kan, en normaal moet dat kunnen. Maar het kan met dit ook wel. Maar dan moet je weer software kopen voor 50, 60 euro. En dan denk je, ja, je. Ik ben een gekke Gerritje niet. Ik nee. doe het wel op zich, weet je, met die pieken. Maar vaak uh, klopt dat ook wel. Want dan moet je op uh, synchroon klikken. En dan zie je zo dat opschuiven. En dan doe je, pas als ze precies op elkaar passen, doe je het Volumeknopje omhoog van dat kanaal en dan hoor je inderdaad dat het precies klopt met elkaar. Ja, maar, maar ja, als en als het dat ietje. lukt, als dat lukt, ja. dat geeft zo'n kick. Oh, dan denk ik, wauw, wat een mooie mix, weet je. Nou, TSC mm. <laughs> zal erom lachen, maar daar ben, ben ik al trots van. Kijk eens, hoe gaaf dat klinkt, weet je Ja, <laughs> dus uh, ja. Um, ik vind ook als het, als het een keertje misgaat, kan het nog steeds mooi zijn hoor. Het hoeft nou, niet. Altijd, ja. mm. Het hoeft niet Want altijd precies in hetzelfde heb, ritme te zijn. Ik heb ook wel eens dan, dan dat er even een foutje in zit, net iets te vroeg of iets te laat. Maar dat het mm -hmm. toch, toch wel een beetje met elkaar klopt. Mm -hmm. Weet je? En dus uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, en soms merken mensen het niet eens. <laughs> nee. Dat ze toevallig met iets bezig zijn en dat ze het foutje niet eens horen. Zit ze zitten ondertussen de krant te lezen of, uh, of weet ik wel wat ze aan het doen zijn. Ja, of net aan het woesten <laughs> Ja. Net, dus uch, uch, en is net dat foutje, dan horen ze dat niet. En denk, nee. Hey, dat is ook nog daarom, wel kunst, hoor. Omdat, daarom niet. <laughs> en iets wat niet altijd perfect is, kan soms heel leuk zijn. Want al, al op de radio, alles is gelikt wat je hoort. En mm. ja, dat vind ik van Ridder Radio zo leuk. Daar gaat ook wel eens wat mis. Ja. En, uh, het is ook wel eens leuk om te laten zien dat mensen ook maar mensen zijn, wat ook fouten ja. maken. Ook met technische dingen is dat niet altijd alles perfect hoeft te zijn. Je mm -hmm. blijft toch mens. Ja. En, uh, ja. Ik heb wel eens dus dat ik een mix maak en dan denk ik van, die is helemaal mislukt. Weet je, in het begin. En toen had ik, had ik hem op archive gezet en toen was hij keivaard gedownload. Dus. Ja. ja. Dus uh, meningen zijn daarover verdeeld. Want ik had een keer uh, een radio uh, gemaakt uh, hier zo dan. Uh, yeah. En uh, toen had ik erbij gezet. Dat ging over het Koningshuis. Omdat uh, het was net bekend dat Willem-Alexander koning zou worden. Mm -hmm. En toen, uh, toen uh, had ik er bij iets bij gezet. En dat was heel veel gedownload. Terwijl dat eigenlijk niet veel bijzonders was wat ik te melden had. Mm. <laughs> en nou, het dat dat was. Kan. Uh, ja, ik had uh, kritiek op de mensen die weer al vooroordelen hadden over Willem-Alexander. Weet okay. je, daar had ik dan, dan wel op mijn manier kritiek op. Maar, maar niet om je iets om druk over te maken, maar het was heel veel beluisterd of gedownload. Want ook al download je niet, als je naar luistert, staat er ook bij dat het zoveel keer gedownload is. Dus oh, ik ja? weet niet of het luisteraars zijn of mensen die het downloaden. Ik denk van alle twee wel. Want ik kan dat uh, terugzien hè, op de, op de archief. Hij staat nog steeds opname van Aloha Radio. Mm -hmm. Maar als je kijkt, staat gewoon Eurostar eh, op. <laughs> ja. En uh, ja, het wachtwoord weet ik niet meer. Maar hij, hij, hij meldt zich automatisch al aan. Mm. Dus als ik dan uh, deze uitzending uh, die ze snel nou ook kan draaien met opname. En dan zet ik hem uh, over op die andere. En dan upload ik hem naar Archiv. Zet ik erbij. Uh, ja, uh, Jacko en uh, Sunset uh, uit de gras en, uh, wow. en uh, zo en zo. Of, uh, en dan uh, plak ik dat uh, weer op mijn site. En elke keer als er na ja, verloop van tijd schuift dat op, dan doe ik gewoon weer een nieuwe van de laatste week. Wat mensen terug kunnen luisteren als ze vergeten zijn te luisteren of zo en dan hoor je deze uitzending, maar dan uh, later dan, weet je. Dus uh, nog gratis ook. Het archief, ik vind het prachtig dat je toch gewoon mag gebruiken, kosteloos, weet je. Dus je kan ook wel donatie doen. Ik heb wel eens wat willen doneren hoor. Maar mm -hmm. ik kan alleen via iDeal betalen. Ik heb geen creditkaart. Dus ja, ik denk, ja, zal ik wel mm -hmm. wat, een paar tientjes gestort of zo, weet je. Want ja, ik maak toch ook gebruik van hun ding diensten gratis dat geldt ook voor je Amendo, waar ik ook wat stort Dan denk ik, jeetje, mina weer met een creditkaart. Of, ja, of een ander systeem. Maar ik kan alleen maar met iDeal betalen. Dus, uh, dat was het nadeel. Want ik wil ze best steunen, weet je. Wat Ridder Radio, die moet toch ook van giftes hebben, toch? Want ik heb wel eens een keertje wat gedoneerd. Een paar jaar terug was dat dan wel, maar goed. Zo via uh, iemand anders gegaan. Ik ga geen uh -huh. naam noemen, maar... En uh, toen hebben we ook wat gestort, maar nou, daar waren ze heel blij mee, want het kost wel wat natuurlijk, hè. Want ik mm -hmm. heb gehoord van uh, Operator dat uh, zijn computer staat dag en nacht aan. En als hij 50 euro aan stroom kwijt per maand extra, alleen omdat die computer staat te draaien dag en nacht. Ja. Niet zo, dat is een behoorlijk 600 euro per jaar. Zo. Ja, en dan mm -hmm. komt nog natuurlijk de, de stream die je moet huren. Ja. Nou, draai ik zelf dan alleen maar ja, weekend, zijn bij En dan mm -hmm. tussen 8 en 12 of zo, zondags. Ja, ja. voor mij zal dat wel meevallen, weet je. Maar uh, ja, ik zit er praktisch elke dag al achter dat ding. Maar uitzenden doe ik alleen het weekend. Mm -hmm. Ik zit wel eens met die webcam te experimenteren en zo. Maar ik, uh, ik doe toch liever alleen maar radio, weet je. Dan, uh, het is wel leuk om wat te laten zien tijdens de uitzending. Dat ze zeggen, jongens. Klik eens even op de stream, de videostream, want ik heb wat leuke foto's of een leuk filmpje. Dat ze mm -hmm. dan gewoon, terwijl ze kunnen meeluisteren, toch ook iets kan laten zien, weet je. Yeah. Ik heb het een keer geprobeerd om synchroon met, met beeld en met geluid van de, deze stream. Maar dan moet, ik zoveel, dan moet ik iemand erbij hebben die me assisteert, weet je. Een soort technicus of zo. Zoals ze dat ja, ja. Want anders dan moet ik vier ja. armen hebben, ja. Ja, dat gaat een beetje moeilijk. Dan wordt het een beetje, was het een beetje te, te ingewikkeld. Tenminste, ja, te veel werk. Ja. En dan, eh, dan moet ik me met die chat bezighouden. En dan met dit en met dat. Daar vind ik het wel al makkelijk als iemand hier eh, ja, gewoon aanwezig is. Die de knoppen bedient. En dat ik alleen maar hoef te praten of zo. Dan zet ik mijn vingertje omhoog voor het volgende liedje. Ze zat vroeger bij Veronica, maar, hè, waren ze met z'n tweeën toen Veronica nog op zee uitzond. Als je een technicus die, die deed dan de, de liedjes draaien en de DJ die praten dan alleen maar. En bij het soort van in Hilversum, ik, ik denk, wat ah, zijn ze bij Hilversum 3 aan het doen? Of FM 3, hoe het ook mag heet is. Vier, vier, vijf man voor één programma. En terwijl ze computers hebben, want ze hebben zo dus ook twee, drie schermen. En dan denk ik, zo, hè? Vroeger was het met z'n tweeën. Eén deed gewoon de handelingen, de muziek, en dan gaf hij eens een saintje met zijn hand omhoog of wat dan ook. En ze kon ook met elkaar praten zonder dat het de luisteraars het merkten. Dan zat er zo'n glazen wand tussen, weet je wel. Ja. Yeah. En dan was het, hé uh, hey, Piet, zo dat en dat liedje, of dit, of je moet zo en zo zeggen. Zonder. Weet je, dat kan je doen als je met z'n tweeën bent. En, uh, en in zo doen ze met vier, vijf man in één studiootje. Ik okay. denk, ja, nou snap ik waarom dat zo duur is die publieke omroep. <laughs> ik denk, jeetje mina joh, vier, vijf man. Denk, wat doen die andere drie mensen dan? <laughs> denk ik dan, weet je? Mm -hmm. Terwijl we vroeger, perfect, en, en vroeger was het nog veel meer werk. Een plaatje opzetten, een plaatje, nou hoef je alleen maar klik, klik met die mp3'tjes te doen. Maar vroeger moest je echt gaan zoeken, van tevoren, voordat je ging uitzenden, plaatjes uitzoeken... Ik heb het zelf ook gehad, met die FM-piraat waar ik vroeger zat. Dan uh -huh. eh, nou, ging je eerst plaatjes uitzoeken. En dan, eh, nou, oké, okay. maar wij we ook met z'n tweeën. Hè? En dan, eh, nou, en terwijl die plaat aan het draaien was, wat zullen we straks draaien? We, ja, oh ja, die hebben we klaar liggen, die, die. We nou, uh, uh, ging even onderhandelen, zo. Oké, oh, uh, elkaar is bijna afgelopen, die plaat, even niks zeggen, hè? Nou, dat werkt hartstikke leuk. Op een gegeven moment ben je zo goed op elkaar ingespeeld. Dan gaan een team. Net als met een voetbalclub, uh, zeg maar, weet je. Dat, uh, die bal moet er zo en zo in Hop en dan er gaat erin, weet je. Nou, dat, uh, ook dat is al leuk uh, om te doen, weet je. Die handelingen en zo. En nou met die MP3's dat, dat, dat is dat al makkelijk. Dat is klik even zoeken. Je tikt de naam in en je ziet het lied zo opkomen. Dan zet ik even. In de volgende spijlijn, en ik klikte de volgende aan. Wat je nu hoort is al achter elkaar geplakt, hè, die liedjes. Hè. Dat is van een vorige uh, non-stop uitzending. Mm -hmm. Dus dat is makkelijk. Toen hoef ik alleen maar te praten en van het schuif uh, iets lager. Want nu hoor je ook wel muziek op de achtergrond. Maar dan zou je dat je wel het gesprek kan horen. Ja, nou ja. Dus uh, en dat heb ik er net ook gedaan uh, tussen 8 en 10 uur. Dus. Ik denk dat merken de luisteraars toch niet als je praat. <laughs> ja, toch? Mm -hmm. Dat draaide ik dan. buiten de uitzending wel eens in het weekend. Dan had ik dan zeg maar door de week wat uitzendingen, tenminste wat non-stop muziek opgenomen. Of gedownload ook weer wat nieuws. heb ik een mapje. zodat dus ik bij de maand, van deze maand, wat ik nieuw heb gedownload dat ik niet steeds maar weer een herhaling val. Nou, dat plak ik achter elkaar af en toe een jingeltje er door... Voor ja. één of twee uur, nou, en dat laat ik dan zo het hele weekend draaien. En dan tot de live uitzending. En, uh, en ja, daar wordt uh, volgens mij wel best wel af en toe naar geluisterd. Ja, volgens maar, mij wel. Uh, ja. Dus, uh, ja, ik hoor wel eens collega's of, of vrienden of zo over me zenden. Maar voor mij luisteren ze zelf nooit, weet je. Ja, ik ze wel een keer, ja joh, ik weet het dus niet. Ik, echt, ik moet het echt van de Redderradio uh, fans hebben. <laughs> Dat is heel, heel apart. <laughs> dus, uh, mm -hmm. ja. nou, ik had daarnet... Uh, Marcus is bij zijn moeder. Die zat wel op, uh, op de, de chat dan. Van Facebook. Maar die is bij zijn moeder. Dus die kon niet uh, op de uh, schaap komen. Jacco is geweest. Die, uh, nou, die heeft een uur... Uh, een gesproken met me. Nou, dat was ook hartstikke leuk. Mm -hmm. Dus uh, tegen die tijd, zag ik jou ineens... Uh, oh, nou dan draaien we toch wel naar elkaar door live. <laughs> ja. Dus uh, ja, gezellig. Ja, ik, uh, ik uh, was net pas ingetuned, ik dacht, mm. oh jammer. Maar ja. Ja, maar ja, ik had vandaag kookles gehad, dus dat mm. had ik al verteld. En uh, zijn we daarna nog even hier uh, in de bos even een uh, terrasje wezen pakken. Ah. En de kinderen zijn even naar de kermis nog geweest. Oké, okay, ja. En, en daarom mm. nog eventjes hier gezeten. Dus ja, voordat je het weet, is het. Uh, mm. is, is het alweer avond? Het ah, gaat ja. snel. Mm. <laughs> nou, het is een gezellige stad. Ja, ik ben uh, jaren terug wel eens geweest. Het mm -hmm. is een gezellige stad, joh, vind ik. Ja. En het viel me ook op dat uh, toen dat tijd, toen was het hier gelijk al een gulden parkeren... En daar was het ja. twee kwartjes of zo. En ik denk zo, zelfs goedkoper als Den Haag. Ik weet niet hoe het nu is hoor. Maar... Uh, nu is het, uh, als je er naar het transfering gaat, dan is het twee, twee euro per dag. En dan ga dan? Ja, dan ga je met de bus, zal maar zeggen, naar het centrum. Oké. Okay. En uh, anders is het, uh, als je echt in de stad gaat parkeren, 2 is het twee euro per uur. Nou, bij ons is het dan 1,70, dus dat scheelt niet zo heel erg veel. Nee. Van die bus, wat jij zegt voor 2 euro, dat hebben we hier ook. Bij Ippenburg, bij de Hoornbrug in de buurt. Dat is vlakbij Radio West. Nou, de studio's van Radio West zitten. Dan je ook voor 2 of 3 euro kan je, dan zet je daar je auto neer. En dan kun je met de bus helemaal naar het strand toe en weer terug. En dan kun je gewoon je auto de hele dag te laten staan. En ik denk, nou, dat, dat is nog goedkoper als je met de auto naar Scheveningen rijdt. Want daar betaal je eigenlijk wel blauw. En uh, ik denk zo, dat, uh, en er wordt voor mij best wel veel gebruik van gemaakt. Mm -hmm. Dus uh, ik heb een keer gehad in 2000, ging ik met de auto bij het Zwarte Pad. Als ik voor, voor uh, vier uurtjes parkeren, ik ga 25 gulden kwijt. Dat was nog net voordat de euro werd ingevoerd. En ik denk zo dan, dat gaat voor het volgende keer de tram of de fiets. <laughs> mm -hmm. Dus uh, ik denk zo... Ik denk dat de gemeente het meeste geld binnenhaalt, nog meer dan de gewone gemeentebelasting, met parkering en boetes. Parkeren en bekeuringen, dat daar het meeste geld van binnenkomt. Want de hondenbelasting is hier ook vreselijk duur in Den Haag. Eén hond betaal je 111. En voor hond nummer twee betaal je nog eens een keer 175 erbij. Jezus, dat is duur zeg. Ja. ja, het is allemaal zo duur. Maakt ja, niet uit het, eigenlijk hmm. wat. He? Ja. Ja, ja, het is ook, echt... Ook, uh, hondenbelasting. Ik vind het, uh, ja, want, uh, want er zijn landen waar het niet meer mag, hè, hondenbelasting. Ik geloof in Engeland is het verboden, in Duitsland mag het niet meer. Want uh, het schijnt dat uh, vroeger had je karren, hè zo mm -hmm. in de 18e eeuw, zo in de 19e eeuw. En daar moesten de mensen toen belasting over betalen. Maar ja, je hebt nou geen hondenkarren meer. En ze hebben er toch gehouden. Maar ja, ja, als je ziet die meeuwen op straat. Meeuwen, kraaien, die zakken. Want nou doen kraaien het ook. Zakken openmaken. We krijgen wel ja. steeds meer ondergrondse containers hoor. Maar katten van andere mensen die in jouw tuin zitten te poepen en te plassen. En die betalen ook geen belasting. Ja, mm -hmm. Als je een hond, dan ben je gewoon de klos. Zeg, ja, schaf gewoon hebben... af, weet je wel. Ja, maar ja... Ik vind, vind gewoon... Kijk, hier, hier in het bos is het nu even geen hondenbelasting. Oké. Okay. Maar uh, we gaan ze wel weer invoeren. Er komt binnenkort alweer controle. Maar... Uh, was even tijdelijk afgeschaft. Maar dan vind ik ook uh, dat, dat dan... Uh, die uitlaatplaatsen dan ook onderhouden moeten worden. Ja, dan vind ik het een ander verhaal. Maar die worden niet onderhouden en zijn precies. ze ook niet verplicht. Dus waarom moet je dan betalen eigenlijk? Ja, en je moet ook... Je moet ook nog je poep opruimen. Ja, ja wij ook. Ja. Ja. Is ook niet erg, maar als je toch wel belasting betaalt, dan vraag je je af van waarvoor eigenlijk. Wat het gekke is, in Weldiksveen, ik weet niet of ze daar honderd belasting betalen, maar dan mag je het gewoon laten leggen, zolang je het maar wel in de goot doet. En weet je ook dat, ze het hm? gewoon, dat de gemeente het gewoon mag besteden aan waar ze het, waar ze het ja. willen? Ja, Nou, en dat vind ik gewoon niet kloppen. Nee. Oh. Ja. En dan moet jij uh, bloeden voor, voor, voor iets waar, waar je zelf geen profijt van hebt. Mm -hmm. Kijk, doe het dan in de, in, waar we allemaal profijt van hebben. Maak het parkeren wel iets goedkoper. Of zorg dat de mensen die wat minder verdienen, wel een toelage krijgen. Weet je, die mensen die met lage inkomens. Daar heb ik nog liever dat het daar naartoe gaat, dan heb ik er vrede mee. Want daar heb je nog andere mensen ermee. alsof ze daar gekke dingen van gaan doen. Weet je, uh, waar wij zelf niks aan hebben. Mm -hmm. Dan hebben we dat cultuurpaleis, wat ze hier in Den Haag, ik weet niet of je dat nieuws gevolgd hebt. Dat cultuurpaleis, wat ze in Den Haag willen bouwen. Dan zijn we dat plein kwijt, dat spuiplein zijn we kwijt. En alles, uh, danstheater, alles zit dan in dat ene cultuurgebouw. En dat gebouw ziet er nog niet uit ook, het is een hartstikke lelijk ding. <laughs> En 75 of 70% van de HGN's zien dat niet zitten en het kost nog 18 miljoen. Zou het opknappen, misschien een half miljoen kost. Nou knap het dan op wat er nou staat, want dat staat er ook pas 20 jaar. Mm -hmm. dus, en ik vind dat hoe het er nu uitziet. Je hebt mooi die ruimte, dat spuitplein. Nee, er wordt wel eens een uh, scha ja, schaatsbaantje neergezet in de winter. Of er is een film uh, tentoonstelling, of... Dat kan dan niet meer als er cultuurplaatsen staat. Dan is het allemaal dicht. Vlak langs het uh, stadhuis. Ik denk, nou, ik vind dit mooie hoe het er nu uitziet. Nou, knap dat dan op, dan lijkt mij. Ja. Terwijl je veel goedkoper uit bent daarmee. Ja, nee, maar, ik ken het niet. Dus, uh... Ze zijn uh, wel bezig met alle fietspaden aan het asfalteren, Daar ben ik wel blij mee. Dat er allemaal tegelpaden. Die zijn ze allemaal met dat rode asfalt uh, aan het aanleggen, heel daar. Ja, oh, dat is wel mooi. Rio de worden allemaal vervangen, er zijn zo'n een paar jaar mee bezig. Mm -hmm. dus ja, maar het is wel euh... mooi dat de fietspaden komen. Ja, dat... ja kijk, daar dat ben ik wel blij mee. weet je. Ja, dus, uh... ook voor de veiligheid. Ook dat. Ja, ja. Mm -hmm. dat is wel belangrijk hoor. Dat moeten ze in Amsterdam ook maar gaan doen, denk mm -hmm. ik. Tjongejonge, het is echt zo gevaarlijk daar. Ja, ik, ik, ik, uh, ik vind het met de auto al griezelig om daar te rijden. laat staan met de fiets. Ja, ik heb het toch overleefd en ik ben echt een klunt. Mm -hmm. Dus uh, dat is best een knappe prestatie, hè? Ja. Nou. Ja. Maar, eh... Uh... Even kijken. Ik had, ik had vandaag iets voorbij zien komen. een van de musicals musicalster was uh, overleden, maar... Weet jij nou wie, wie dat was? Even denken, hoor. Ik weet wel, uh, er was eerst een zangeres overleden die was... Vroeger voor Radio Oranje, die was in de negentig geworden. Ja. Ik heb wel even zoeken. Nou, ik kijk heb hoor. gehoord dat een, een musicalster... sterre ja, is. Ja, dat ja. klopt, dat was ook nog een, uh, iemand anders ook overleden, moet ik even zoeken hoor. Misschien staat dat op Twitter. Even kijken, want ik heb ook een Twitter voor me zender. Ja, dat vraag ik me af. Uh, uit Nederland, uh, uit, uh, uit Engeland. Even uh, kijken hoor. Ehm. Um. En ook hier, hier kijken. Oh nee, dat is van mezelf. <laughs> strak pagina. Uh, nee, dat is geen echt nieuws. Dan moet ik op Facebook even kijken. Daar staan wel... Uh... Oh, wacht eens even. Uh, uh... Uh, dan ga vlucht. Dan moet ik wel helemaal naar gisteren. Want was ook gisteren of zo die overlijden of zo? Was dat gisteren? Nee, was vandaar. Oh, vandaar. Maar ja, ik... Ik zag het, ik zag het uh, voorbij komen, weet je wel. Of ik ja. kijk de... even, Misschien kan ik ook zo... op Facebook kijken. Even, want hier zie ik alleen maar dingen van Den Haag uh, opstaan. Moet ik even zoeken hoor. Ja, je had toch. Uh, weet je wel, je hebt toch zo'n. Uh, ja, we hebben hier zo'n zender van Zigo. En dan heb je de hele dag journaal en dan zit er zo'n balkje onder. Oh ah, ja, ja. En daar, en daar stond het op, maar dat was verder niet uh, in het journaal gekomen. Tenminste, ik heb het niet gezien. Uh, even kijken hoor. Ik kan het wel even zoeken. Hobbies. Tijnboots. Um, dan ga ik op bij Facebook, want daar heb ik ook nog wel eens wat opstaan. Uh, ik dacht ook, de, de Nos parade, nee, parade trekt aantal bezoekers. Ik ga ook meteen meezoeken. Misschien, uh, misschien bij NOS of zo dan. Nos, ja. Kijk, die, die, die zit al uh, <laughs> in mijn geheugen. Nos, even kijken. Laatste nieuws. Eens even kijken hoor. Ja, ik zie je over de gasaanval... Nou, dat wil Amerika misschien ingrijpen, maar dan krijgen we een derde wereldoorlog, denk ik. Vooral met Rusland en China, die uh, waren er toch op tegen. Mm -hmm. Dan zeggen die, die Russen, die zeggen, ja, dat is de oppositie die uh, gifgas gebruikt. Maar ja, dat gaan ze nou onderzoeken, Maar Ik hoop mm -hmm. niet dat het uit de hand gaat lopen dat het een wereldwijde uh, gedoe wordt. Nee. Zit ik niet op te wachten. Even kijken. Oude moskee ontdekt in huis Italië. Ik doe het Mac zegevierd naar play-off. Ik ben ook aan meekijken. Ja. Ze, uh, wilt wil tot ze chauffeur. Uh. God, niet achteraf treden, kus. Hé? kom komen ze daarnaar bij? Meer nieuws, even dat daar. Oh ja, er was vandaag in Groningen, man steekt ex en kinderen neer. Nou. Ook zoiets. Oh, ja, ik begrijp het. Dat weet ik ook steeds vaker, hè? Ja, maar ik snap die mensen niet. Je gaat tot... Als ik dat zou doen, hè? Ik zou me, ik zou, uh... ik... ik weet niet. ik zou niemand mijn gezicht meer durven laten zien of zo. Ik, ja. ik... ik zou dat nooit meer kunnen verwerken. Anderen doet het zo erg, maar als je het zelf gaat doen, nou, ja, ik zou het niet spettelijk. kunnen, hoor. Echt, ik... Ik... ik snap het niet, weet je. Hoe ver weg die mensen dan zijn? Ja, als je, dat was net als met die uh, twee jongetjes die toen uh, twee weken kwijt waren. Dat die ja? vader uh, zelfmoord ja. had gepleegd. Dan denk ik, oké, okay, ja, als je zelf wordt... Die waren ja, natuurlijk ze je... straf ontlopen. Ja, ja maar ja, als je zelfmoord wil plegen, moet je, is al erg genoeg. Dan doe je dat, maar neem dan niet je kinderen daarmee. Ja, daar ja dan precies. Mee. precies. En die ellende allemaal. Maar We vaak... kunnen die kinderen ernaar doen. Ja, maar vaak doen ze dat ook, ook van... Uh, als ze bijvoorbeeld met een scheiding of zo van ik niks, jij ook niks. Maar de, waarom moeten die kinderen daar, daar de dupe van zijn? Weet je? Maar zij had, wel, zij had wel op de Facebook gezet van uh, je hebt gewonnen, Jeroen. Had je dat, uh, had je dat gehoord, of niet? Heeft, nee. ze daarna wel, heeft ze daarna wel weggehaald? Maar toen, toen het nieuws kwam dat de jongetjes waren gevonden, heeft ze geschreven van ja, je hebt gewonnen, Jeroen. Dus alsof het een wedstrijdje is. jongen hmm. jongen jongen. Ja. Hey, maar uh, ik zie het al, de musicalster Julie Harris is overleden op 87-jarige leeftijd. Julie Harris, nou, mooie ja. leeftijd. Ze won een recordaantal van vijf Tony Awards, de belangrijkste theaterprijs op Broadway. Oké. Okay. Ze heeft ook in The Haunting gespeeld, en Gorillas ja. in the Mist. Oké. Okay. Dus dat is wel bekend, ja. Ja de haunting is een giezelfilm, hè? Ja. De oh. haunting, mm. hè? Ik hoor nou een heel mooi liedje, die wil ik even laten horen. Oké. Okay. Kijk, daar komt ie. Oké. Okay. Oh, dat was ook maar kort. <laughs> het is een beetje euh, ja, een kaltisch achtige muziek, weet je. Vind ik ook wel mooi. Nee, ja, ik, ik kan het niet horen, dus. Ah, ja. oh, je hebt de stream niet of ofzo. Je zit natuurlijk via Skype, hè, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar ik kan terug luisteren, want ik neem alles op, dus. Ja. Uh, dan zet ik wel Facebook of zo, weet je. Oh, dat is altijd goed. Of uh, via Skype verbeteren. Of een mp3 ofzo, daar, daar kan ik alleen aan via Skype. Oké. Okay. Ja, ik kan, uh, ik als ik het uh, op uh, Archive zet, dan kan je het ook downloaden, hè? Ja, ja. Nee, maar ik had pas iets, uh, weet je wat, met die opname van uh, Willem de Ridder, op maandag. Ja. Die, het bestand was te groot uh, om te versturen via Facebook. Ja. Dus toen heb ik toch maar weer... Uh, voor Skype gekozen. Maar ah, het, het, het werkt perfect hoor, via Skype. Ja, ja, ja. ja Dat is wel fijn. Ja, want uh, ja, ik heb ook wel eens kloden. Maar via Live uh, of hoe heet het, uh, die, die website uh, of die e-mailadres van MSN. Live of uh, MSN.com. Uh, daar gaat het ook niet, is het veel te groot. Mm -hmm. Zelfs via Google lukt het. Ik heb een keer een ruim filmpje. Uh, Gestuurd naar, uh, dat was van die uitzending toen, van Guus. Dat was een jaar geleden. En er was een telefoonnummer in beeld en die wou Guus eruit knippen. Hij zegt, mm -hmm. shit, nou staat dat nummer. Want, want ja, hij is bang dat iedereen dat nummer belt. En die is van uh, een kennis van hem. En die lag per ongeluk, die lag op die laptop. En dan kon je nog net in beeld zien dat nummer. Hij zegt, oh ja. Uh, ja, ik zeg, misschien kan ik hem er wel afknippen ja. En dat lukte wel. Maar ik kreeg hem niet meer zo, dat filmpje, dat ik hem geschikt kon... Maar om het weer online te zetten. Mm -hmm. En ik alles geprobeerd en, en niks lukte. Niks, ik, en op een gegeven moment was het beeld weg, had ik alleen maar geluid. En uh, ja, het was hartstikke leuk. Ja, het is jammer net dat, dat telefoonnummer. Ik heb het nog wel ergens op bestand. Maar ja, als ik het alsnog ken... Oh, misschien ken ik het wel met, uh, met dat programmaatje voor die webcambewerking. Uh, ook ik daar misschien wat vanaf kan knippen. Want het gaat alleen om net de laatste twee minuten. Als ik die er knip. staat de telefoonnummer niet meer op. En dan. Uh, dat waren die dan op de o uh, neerzetten weet je. Dat was een hele leuke uitzending. Dan <lacht> ben ik daar langs geweest. En uh, toevallig hadden ze ook de webcam aan. Oh, we nou, Twee gasten een muzikant spelen. En was een jongen die met een leuke verhaal en zo. Die kon leuk babbelen. En uh, ja, het was hartstikke gezellig. Was vorig jaar, nou, want ik ben daarna ook nog uh, naar die Ridder Radio dag geweest. zoals een maand daarvoor. Oh, wacht even. Dat was in mei, begin mei vorig jaar. Ik dacht dat het op 10 mei was of zo. Of 5 mei, ik weet niet. Eén van de twee. Dat was, was op een vrijdag, ja. Want mijn route doet het niet meer. Nou, die deed toen ook heel raar. En toen heb ik met mijn telefoon gedaan, het was de batterij bijna leeg. En toen heb ik het toch nog gered tot Guus' om het te vinden. Okay. <laughs> dus daar heb ik toen geluk aan gehad. <laughs> mm -hmm. dus, uh, maar uh, ja, het, het hele centrum aan, dus uh, dat is een, waar hij zijn studio'tje hebt. <laughs> maar het was wel best gezellig, weet je. Mm -hmm de laatste twee keren, nee ik ben drie keer op zijn tuin geweest. De laatste keer vond ik ook hartstikke gezellig. Dus... Ik geloof dat uh, Marcus morgen naar huis uh, naar zou gaan. Uh, Oké. Okay. Dat is ik oh, dus... gehoord. Oké, okay, ja morgen. Dus dan, uh, morgen zouden, denk ik uh, samen uitzending maken. Oké, okay, want, uh, ja, want morgen hebt u natuurlijk uitzending. Dan hebt Willem daarna geloof ik. Want maandag ja. is ook wel aardig uh, Nelly. Je hebt eerst Nelly geloof ik. Dan heb je Guus en dan heb je Willem. Uh, Nelly die luistert niet zo vaak. Ik kan geen nou, te houden, ik je twee voorhouden hoor. Ik vind het een beetje hetzelfde altijd. Oh nee, dat maakt me niet uit. Hm? Het gaat altijd over hetzelfde ding, hè? tenminste, ja, ik luister woensdags wel eens naar. Weet je, dan heb ze dan op de eigen stream. Een uitzending mm. met muziek en. Uh, nou ja, dan zitten er uh, ook wel mensen op de chat en zo. En dan om tien uur gaat uh, Aad uitzenden. Adrie. Ja, maar ik ben meestal uh, ja, of negen uur of tien uur pas uh, mm -hmm. echt online of zo. Oh, ja. En dan, uh, ja, als je dan een beetje op tijd naar bed wil, dan is het elf uur, twaalf uur. Ja, want de, de, de maandag wordt uh, dan samen tot 1 uur, hè? Tot 1 uur s'nachts. Ja, maandag is het altijd wel leuk, maar eigenlijk is het een foute dag, maandag. Ja, want ja, vroeger ja. was het op, uh, op vrijdag, hè? Die, uh, als Willem de Ridder. Uh... Ja, want dan heb ik donderdag nacht met Guus, dus dan wordt het al laat. Nou, mm -hmm. vrijdag wordt het meestal ook laat, want dan luister ik naar de dames. Nou, zaterdag dan heb je meestal ook plannen of zo. Ja. wordt het ook weer laat. Ja. Ja. Ik, ga even, ik moet even een plasje doen. Ik ga even een muziekje opzetten en dan ben ik zo weer terug. Uh, nou, dat trek ik meestal niet meer hoor. Ja, nou, <laughs> ik ben binnen ik twee... ik ben ik twee minuten, drie minuten ben ik terug dus. Ga jij een muziekje aanzetten dan? Ik ga even een muziekje. Oké. Okay. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Ja, je is weer terug. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga even een checkje draaien. Ik heb een potje bier hier staan. Het is nu 7 minuten voor het 12. Hallo, sunset. Bij weinig 8 minuten hoor. Oh, bij nee, jou. Nu nee, <laughs> 7. Oké. Okay. Anders zit er een minuut tussen Den Haag en Bredaai. <laughs> Den Bosch. Oh, is het yeah. Den Bosch? Ik dacht dat ze Breda Ja, Den Bosch. Den Bosch, oh. Ja, man. Oh, ik heb al die tijd gedacht dat het Breda was. Het is Den Bosch. Mm -hmm. Ah. Dat gaat naar Den Bosch toe. Zo'n lieve Gerritje, <laughs> dat gaat naar Den Bosch toe. Zo te lieve meid. Zo, ik zit net mijn mail te kijken en ik zie dat dinsdag uh, heeft de Zico even weer uh, werkzaamheden. Dat hebben ze ook echt vaak, hoor. En dan, uh, wat, hadden ook, ze, wat hadden ze vaak? Werkzaamheden. Oké. Okay. Komende dinsdag, uh, de nacht zeggen, van dinsdag op woensdag. Ja. Tuss tussen 1 en 6. En ik was een keertje met Guus aan het praten. Dat was ook op een andere dag. Een paar weken geleden. Nou, en dan 5 voor 1 of zo. Ja, uh, yeah, was het gewoon een signaal weg. Uh, ook op de televisie. En, en oh, lekker. Dus wij zaten, dat... We zaten hm. echt midden in een gesprek. Oh. Nee, ik, was, ik was helemaal vergeten dat er werkzaamheden waren, dus ik had er helemaal niet aan gedacht. Wat maar gek dat is, wel... is uh, hier doen ze dat s'nachts hè? Ja, dat is hier ook, tussen okay. 1 en 6 s'nachts, maar dan zaten we s'nachts te praten. Ja, dan, ineens was het uh, weg, ja. ja dat is wel lullig. Ja, dus, uh, <laughs> ja er zijn geen tijden hè, om 1 uur s'nachts. nachts nee. Ja, Als we dat om vier uur doen, leg toch dan meestal op te slapen. Maar ja, maar één e uur is wel een beetje Dat is beperkend erg. hoor. Ja. Soms ben je nog gewoon lekker gezellig aan het kletsen, dat kan. Soms lig ik in bed, hmm. en soms ben, ik nog, soms ben ik nog aan het kletsen. Dus ja. Ach ja, dus niet ja, vergeten. Ik, ik heb hier ook sigo, maar ik moet eerlijk zeggen, uh, in het begin had je Casema, want dat is... Uh, want Casema en Home die zijn dus uh, met nog een paar bedrijven samen gegaan. Ze later sigo geworden, zoals je wel weet. En uh, in het begin, uh, ik, uh, ik had eerst zonnet. En toen ben heb ik Casema genomen. Dat, was, dat praat ik wel over ruim tien jaar geleden. Dat was allemaal ellende, joh. Dat was, uh, als er tien uh, mensen tegelijk aan het internet waren in de straat, dan ging jou streamen ineens omlaag. Ah. Denk, nou jongens, uh, dat, dat, dat waren allemaal kinderziektes, hè. Toen heb ik Planet ja. genomen, die heb ik heel lang gehad. Planet, dat is ook van KPN. Ja. Nou, nooit, ik heb misschien twee kastoren gehad. Twee of drie keer hooghaard. Maar ik heb er mm -hmm. ook vijf, zes jaar bij gezeten. Nooit Zijn. problemen. Netjes. Maar ik vond ze wel duur, best wel duur. En toen, uh, maar we hadden al, uh, kreeg je Zigo, dat met Zigo... Ik denk, joh, dat internet kost twee tientjes. En dan heb je dan uh, heb ik wel telefoon en televisie erbij. Dus het internet zelf was 20 euro. Maar dan had je wel uh, ook een goede verbinding, weet je. Mm -hmm. Maar toen, uh, toen heb ik dat weer genomen. Maar tot nu toe uh, ja, eigenlijk nooit problemen met zich. Althans, niet in Den Haag. Want het kan verschillen. Ik ken misschien een Groningen. Misschien. Uh, Slecht zijn en, en, en hier misschien niet, weet je. Maar uh, ik ja. moet zeggen, tot nu toe ben ik wel tevreden met Sigau. Ja, nou ja, mm. ik ook wel redelijk. Maar ze hebben wel veel werkzaamheden. Maar goed. Mm. We zijn UPC daar had ik heel vaak dat de internet uh, eruit uh, lag. En oh. dan moest ik elke, elke keer weer mijn modem resetten En dat uh, is ook vermoeiend, mm. hoor. Ja, dat is wel vervelend, zo. Ja. Mm. En uh, nu heb ik dan via de kabel, want uh, ja, het ja, ja. gaat, gaat ja. eigenlijk wel goed. Ja, het ja, werkt perfect. Want ik heb gehoord dat de kabel uh, nog beter is uh, dan ADSL. Uh -huh. Dat gaat via de telefoonlijn. nou die heb ik dus niet meer dan. Nou, we bellen, we hebben televisie en internet allemaal via de kabel. In het begin was de telefoon af en toe wel eens, uh, maar de laatste tijd gaat het goed met de telefoon. Nou, en uh, ik vind het perfect hier. Althans uh, spreek ik voor Den Haag. Ik weet niet natuurlijk in de rest van Nederland hoe het in met Ziggo gaat. Maar ik moet eerlijk zeggen, hier uh, in deze regio uh, vind ik dat Ziggo uh, best goed doet. Nee. Dus, alleen wel raar als het om één uur nog zo uh, onderhoud kan doen. <laughs> ja, tot zes. Mm -hmm. Maar ja... Maar ja... Nou ja, dan moet je maar vroeg naar bed. Ja. <laughs> ja. Ja. Dankzij Siegel ga ik op tijd naar bed. Dankzij Siegel. Nou, het is al bijna twaalf uur. Ja, ja, we hebben nog één liedje. En dat is een hele mooie titel. A Call from Hope van Atomic Cat. Dat is een house, ja. uh, een house nummer. Want het, okay. uh, het nummer, wat je nou hoort, die loopt nog twaalf, dertien. Ja, nog tien seconden. En dan ga ik Ket draaien en dan ga ik afsluiten. Oké. Okay. En dan zien we elkaar nog wel bij Guus of bij Willem de Ridder? Of, uh... think, ik denk het wel. Ah, oké. Okay. Uh, als ik tijd heb, maar ik denk het wel. Dus ik ben was... wel benieuwd uh, naar het programma met uh, Guus en Marcus. Mm -hmm, ja, ik ben ik ook wel benieuwd naar, ja. Dus. Leuk. Nou, hey, je, thanks. Was ja, gezellig. Ja, vond ik ook. En jij ook bedankt. En uh, we spreken elkaar snel weer. Is goed. Ben je wel rusten. Oké, okay, wel rusten. Hoi, bye bye. bye, -bye. Bad boy, aren't you? Ja, luisteraars, dat was het er uh, voor vandaag. Het is nu uh, al middernacht geweest en dat uh, was een uitzending van zondag 25 augustus 2013. Je hebt geluisterd naar onder andere onze gasten Jacco... En sunset. En. Uh, Oké, okay, luisteraars. Bedankt voor het luisteren. En alle andere luisteraars. Uh, die niet gechat. of niet geskyped hebben. maar wel hebben geluisterd. hartstikke bedankt. Uh, uh, voor het luisteren. En ik zou graag zeggen. tot volgende week, zondag 1 september. Dan zijn we er weer om 8 uur live. Zondag 1 september om 8 uur live, s'avonds. Tot. Uh, tot middernacht zo, We zullen zien. Maar we komen terug. Luisteraars bedankt uh, voor het luisteren. En tot volgende week. Bye bye. Zwaai, zwaai. Dit was Eurostar Radio. En ik ben DJ Aap En uh, nou mijn zin. Werk ze voor de komende weken. En als je nog vakantie hebt geniet ze. Het laatste weekje wat je nog moet. Ja,